Dit is het nieuws van twee uur. Agent die Rishi doodschoot gaat vrij uit. Goedemiddag, ik ben Bart-Jan Kuhne. NOS om drie. De agent die vorig jaar op station Den Haag-Holland spoorde... 17-jarige Rishi doodschoot is vrijgesproken van moord en doodslag. Eerder had het OM al gevraagd de agent niet te vervolgen. November vorig jaar waren drie agenten naar het station gekomen... vanwege een bedreiging. Ze hadden gehoord dat de dader een vuurwapen op zak zou hebben. Toen ze Rishi wilde aanhouden, rende hij weg. Een van de agenten schoot hem daarop in de nek met fatale afloop. Later bleek dat Richie ongewapend was. En er was meer, zegt onze verslaggever. Duidelijk zichtbaar is dat die agent op dat moment nog loopt. Volgens de instructies moet een politieman stilstaan... wanneer hij een schot lost. Vlak daarna wordt hij dodelijk getroffen. Richie overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De NS wil dat minister opstelte van veiligheid wat doet aan het geweld op het spoor en in stations? Het aantal hevige geweldsincidenten was in de eerste helft maanden van dit jaar al hoger dan heel vorig jaar. Volgens de spoorvakbond, omdat er geen aparte spoorwegpolitie meer is. Zeker op de grotere stations waar honderdduizenden reizigers per dag komen. En waar dat alleen maar toe zal nemen. Wat gewoon mega-stations zijn. Eigenlijk gewoon kleine steden waar mensen ook meer winkeltjes bezoeken. Dan is het heel erg nodig om een permanente politiepost te hebben. Volgens DNS zijn dit jaar 13 medewerkers slachtoffer geworden van geweld. Het ziet eruit. dat Louis van Gaal komende zomer de nieuwe coach wordt van Tottenham Hotspur. De club uit de Premier League wil de huidige bondscoach per direct aanstellen, maar dat ziet Van Gaal niet zitten. Over zijn mogelijke nieuwe functie wil hij trouwens weinig kwijt. Daar ga ik allemaal niet op in. Dat doe ik nooit. Dus ja, ik snap niet waarom u hier komt. De bewolking neemt toe en vooral in het westen en noordwesten valt soms wat regen. Het wordt 6 tot 9 graden. Aan zee kan het later vanavond gaan stormen. En dat was er. Je kunt nog een uurtje bieden op nieuws lezen vanuit het Glazen Huis. Doe dat op 3fm.nl slash veiling en oefen met het nieuws van nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB Verkeersinformatie files op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Amstel en Oud-Zuid, 3 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn wel weer vrij. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaar, 3 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem... bij Ravenstein, 4 kilometer file. De rechterrijstrook is nog altijd afgesloten. Gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En daarom kan verkeer richting Arnhem en Nijmegen...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 Saturn, goedemorgen met Michelle, waarmee kan ik u helpen? Eh, uh, is het al dinsdag? Hoi oh, Charlotte, nee, het is nog steeds geen dinsdag. De super dinsdagdeal bij Saturn. Alleen morgen een Samsung Galaxy Young DualSim met Lebara simkaart voor maar 88 euro. Inclusief 15 euro beltegoed en 5 gigabyte data te goed. Bestel online of kom naar één van onze winkels. Saturn, zo moet techniek.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 Hoi, ik ben TST. zijn go back to the zoo. Hello, I'm Jake Bug. And uh, it would mean a lot if you could help 3 FM by sending a new serious request. 3 FM. Nu, Koen Weinenberg. Ja, goedemiddag. Serious Request. 3, 3. FM. Hallo Leeuwen. Hope oh, feeling I know what you do Van Skanker aangevraagd door Miranda van der Schouw. Omdat ze het gewoon een heel erg lekker nummer vindt. 25 euro voor 3FM Serious Request. Dankjewel Miranda, en goedemiddag! 10 over 2, en inderdaad, ik ben blij dat ik weer mag. Want ja, daar hebben we het dan ook met z'n drieën over. Het is fantastisch hier in het glazen huis. Af en toe even een wegtrekken moet ik zeggen. Ik, uh, ik had er net eentje. Beetje duizelig op mijn voetjes. Maar dan is het fijn om weer gewoon uh, ja, radio te kunnen maken. Dan ben je toch bezig en dan zit je lekker in die muziek. En over muziek gesproken, vraag je plaat aan. Via 0909 1336. De vrijwilligers zitten daarvoor je klaar om de telefoon op te nemen. Je plaat te noteren. Uh, je donatie natuurlijk. En dan gaan we hem ook nog draaien. Dus 0909 1336. Uh, maar je mag natuurlijk ook gewoon naar 3fm.nl slash doneer gaan. En dan kun je rechtstreeks doneren. Gewoon geld. En veel als het kan. En als het niet kan, dan natuurlijk niet. Zo simpel is het ook. Uh, 3fm.nl slash doneer, dat is uh, het uh, adres waar je terecht kan. Ik hoor hier een telefoon al Dat is een beetje een ouderwetse telefoontje ook. Hallo? Hallo? Hallo? met wie? Met Wendy van Dijk. Hey! Hi! Wendy van Dijk, Hallo. goedemiddag! Ja. Ik even kijken hoe het, hoe het met je gaat, hoe het met jullie gaat op dit moment. Nou ja, ja, nou ja best, best goed eigenlijk. Ja, we zijn uh, tot, qua geld en zo zijn we sowieso helemaal in touw hier in Leeuwarden. Is het ook uh, hartstikke goed. En hoe is het met jou, Wendy? Ja, gaat heel erg goed. En uh, ik was benieuwd natuurlijk hoe het met mijn veiling-item uh, gaat. Of dat een beetje opschiet. Uh, nou, uh, vertel nog eventjes ook voor de, de luisteraars. Wat precies staat er op de 3fm.nl slash veiling? Uh, wij gaan de finale van de Voice Kids opnemen. Uh, en wij bieden uh, VIP-plaatsen. Een, uh, een, uh, nou ja, een rondleiding, zeg maar. Dat je de finale mee mag maken. En uiteraard een meet and greet. Hey. Met ja. mij en degene die ik allemaal kan ronselen voor, uh, voor je. Ik heb, uh, ik heb een tussenstand voor je, maar er, er kan natuurlijk nog meer bij. Maar tot nu toe, en ik vind het heel netjes, staat er 1150 euro op. Nou, dat is echt wel fantastisch. Dat is mooi, hè? Ja, dat is mooi. Maar ik, ja. het is nog steeds, want uh, je kunt er nog op bieden. Dus uh, als er uh, mensen zijn ja. die zeggen, nou, dat lijkt me helemaal te gek... en ik ga over die 1150 euro heen, ga naar 3fm.nl slash veiling. Zo is het ook. Het is. Ja, ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. En ik beloof echt dat het een fantastische uh, avond wordt. Want uh, er zit sowieso uh, ongelooflijk veel talent. Aan van een vrijdag is de eerste aflevering. Ja. Dus dan kom ik er al lekker in. En... Uh, het is echt een feit. Het zou fantastisch zijn als het uh, iemand zit uh, met kinderen, dan wordt het denk ik helemaal. Uh, ja, precies. Ja, mooi. Dus het gaat allemaal goed op elkaar aan. Heel mooi. Uh, de finale dus van de Voice Kids, daar hebben we het over. Je kunt er als VIP je naartoe. Je, je mag Wendy ontmoeten. En je mag, ja, je wordt gewoon uh, rondgeleid en kijk je achter de schermen. Alles wordt voor je geregeld. Ja. Ik bedoel ook je... dat je helemaal in de water wordt gelegd. Dat, dat, dat is een fantastisch uh, 1150 tot nu toe, daar kan nog meer bij. Ga naar punten. Hierbij, oh, allemaal, ja, ja, ja, dat hoop ik. Wendy, dat hoop ik ook. Uh, superleuk dat je even belde. Hey, en heel veel sterkte nog die andere of die laatste anderhalve dag. Hè. Ja. Ik vind het fantastisch wat jullie daar allemaal doen. Nou, heel en, fijn om te uh, horen. Heel veel respect. Heel fijn. Dankjewel Wendy en uh, succes hè. Doei Wendy. Oké, okay, doei. succes! Doei. Doei, doei, doei. Leuk! Toch even Wendy van Dijk die nog belt, hè? Ja. Ah, precies. Ja, precies. En iets moois heeft aan te bieden voor de veiling. gaat er dus heen. 3fm.nl slash veiling. Dan nu draai speciaal voor Silva Romein. Sylvia Romein. Uh, dit liedje van uh, Bluff. Tien maanden geleden zijn wij ouders geworden van een vijfjarige zoon uit Congo. Augie heette die, die al diverse bacteriën in zijn buik die hier in Nederland goed te bestrijden waren. En hij uh, heeft daar een mooi verhaal over over latrines en toiletten. En daar hoor je straks meer over. Alles is liefde Over wonderlijke prinsen op witte paarden. Die niet goed kunnen rijden, en een geheim belang bewaren En alles is ook liefde voor wie stilletjes verhouden. Voor wie iets durft te zoeken, zelfs voor wie alleen nog maar Het allerkleinste beetje durft te hopen En weet je, alles is ook liefde, voor wie stilletjes verlangt Laat het enige cadeau, dat niemand nog verloopt Vraagt onder andere Minneke, Angelique Rineke, Frank Tessa, Yvonne, Irene, Danielle en Sylvia. Daar had ik het net over. Tien uh, maanden geleden zijn, uh, uh, Syl is Sylvia uh, nou ja, de ouder geworden van een vijfjarige zoon uit Congo. Uh, Augie. En die had diverse bacteriën in zijn buik, vertelde ik net al. Die zijn hier in Nederland goed te bestrijden. Maar hij maakte voor het eerst kennis met een voor ons zo normaal toilet: een wc. Uh, op Schiphol. En hij vertelt uh, hoe hij in een gat in het zand poepte en zijn billen schoon schuurde in het zand. Uh, en het was een grote, ja eigenlijk wel een shock voor hem dat hij ja, aankwam op het vliegveld en uh, daar gewoon naar het toilet kon. En, een schoon toilet, wc-papier en ook gewoon schoon drinkwater waarmee gewoon uh, de, de zaak wordt doorgespoeld. In gedachten schrijft Sylvia via 3vm.nl Doneren wij voor zijn biologische familie en vrienden in. Congo. Kijk, is dat geen mooi verhaal? Dankjewel daarvoor. En vraag je plaat aan en doe dat, want zo lang zitten we nog niet meer in het glazen huis. Ik werd uh, wakker vanmorgen en ik dacht, ja, het is, het is dan nog één nacht. Eén nacht die we overigens gaan doorbrengen met een held. André Kuipers zal de laatste slaapgast zijn hier in het glazen huis. Maar goed, dat is vanavond. Eerst muziek, want daar verdienen we geld mee. Edwin Bakker, Thomas, Rinske, Cindy, Sarah en Janne vragen allemaal dit prachtige liedje aan van Al J. Breezeblocks. She may contain the urge to run away But hold her down with soggy clothes And breeze blocks Citrus in your fever Scream me again Never kisses Or do you ever send a full stop? Do you know Where the more go? They go along to take your honey Rain down a we Build a breakfast and Save my love, my love, love, love My love, my love, love, love She bruises calls She's blood as pistol shots Hold her down with soggy clothes And breeze blows She's morphine Queen of my vaccine My love, my love, love, love Soggy curls and breeze blocks, Jamaline. Just one pack the scene My love, my love, love, love. But please don't go. I love you so my love. Jayhoordie en Breeze Bloks. Serious Request. Serious. 09 1336 Het telefoonnummer wat je natuurlijk 24 uur kan per dag kan gaan bellen. 1336. En ze zitten voor je. Het callcenter 09091336 en de chef callcenter is Bart Arens. En die heb ik deze keer aan de telefoon. Bart, hallo. Koensijnenberg, goedemiddag. goedemiddag. En uh, ja, je hebt al een paar dagen geleden aangekondigd en dit is het moment. this is ja. the moment waarop het ook ja. echt uh, gaat gebeuren. Want ja, alles levert geld op. Uh, dus ook de actie die jij nu gaat doen. Uh, jullie zitten daar met het callcenter hier in Leeuwarden. Ergens op de, wat is het? 26, 27ste verdieping? 26 e verdieping, ja. ja. Dus het hoogste gebouw van, van heel Friesland zo'n beetje geloof ik. Ja, heel hoog. Prachtig uitzicht over de stad. En ook hier op het glazen huis. En de menigte op dit moment voor de deur. Jij bent al uh, die 26 verdiepingen naar beneden gelopen, toch? Ja, daar heb ik nog spierpijn van. Klopt, ja. Nou, daar heb ik goed nieuws ja. voor je. Want, nou ja, je weet het zelf al. Je staat <laughs> klaar om op dit moment 26 verdiepingen... Omhoog te gaan lopen. Ja, ja. precies. Dat ja, klopt, gewoon En dat lijkt op zich een, uh, gewoon een geintje. Zo is het ook een beetje ontstaan. Uh, we hebben er geld mee opgehaald. Je kunt ons sponsoren terwijl ik trouwens de trap oploop. Mm -hmm. Dus ga naar CommonActie.nl/slash 26hoog. Dat duurt ongeveer nou, ruim vijf minuten. Ik vrees dat het nog langer duurt. Uh, dus je kunt ons sponsoren. CommonActie.nl/slash 26hoog. En ik sta hier met Renske. Dat is ook jullie arts. Die zal jou niet onbekend zijn, Groen. Uh, hey, die ken dat ik is, ja. De arts die jullie hebben daar in het huis. Ja. En die kwam ook echt een beetje, beetje serieus naar me toe. Die zegt: Bart, weet je wel zeker waar je aan gaat beginnen? Want het, is, het, het lijkt een het geintje, maar dat is het niet. Er. Heel even Bart, even nee, het, is echt oh. het is echt ontzettend, ja, het is Hi, echt ontzettend zwaar. Het zijn 26 verdiepingen en elke verdieping is ook nog wel eens hoger dan een gemiddeld verdieping van een huis. Dus ja, het is niet niks. Het gaat wel inhakken. En ik... ik heb ook begrepen dat het, de, de, de, de, de lucht heel droog is in het trappenhuis. Dus dat zorgt er ook voor dat je heel snel een droge keel krijgt. Dat merkte ik al een beetje met het naar beneden gaan. Dus we hebben nu gezorgd dat om de vier verdiepingen staat er iemand klaar met een flesje water. Het is niet mijn idee, maar het was jullie idee, hè? Ja, toch een beetje nog wat extra vocht. En um, om ook je kelen een beetje te smeren en te zorgen dat je goed uh, bovenaan komt. Precies. En ze hebben me allemaal gezegd, het is op eigen risico, want het leuke is ook, ik, uh, ja, ik ben, je weet me nog wel in mijn flessenpak toch, Koen? Dat ben je niet vergeten waarschijnlijk. Dat weet de man, daar droom ik nog bijna dagelijks over. Ja, ja, dat dacht ik al. Die nacht, Mary's, die gaan maar niet voorbij. <lacht> ik heb, uh, uh, het bedrag wordt opgehoogd met 500 euro door FBTO. als ik een fpto pak aantrek. Nou jongen, je echt, ik, ik, ik droom nu nog over dat flessenpak, ja. dat ik ja mag. Een blauw pak, het oh, ziet er niet heerlijk, uit. heerlijk. heerlijk. Ah, ja, we, we hebben dus, er een beeld bij hier, dus, ben ik dus voor. Het ziet er helemaal goed uit. Bart Arems. <lacht> We gaan het doen. 26 verdiepingen ja. omhoog lopen. En jij zei net uh, dat je daar vijf minuten voor nodig hebt. Dat vind ik snel. Ja, hoor. ruim. Ik zou bijna zeggen: draai even een plaatje. Want de telefoonverbinding valt waarschijnlijk weg. Want ik moet in het traphuis En daar is echt geen, uh, geen telefoonverbinding. Nee. Dus we pakken het erop als ik ongeveer boven ben. Dan staat Van de Hoogendoor. Die gaat helemaal de verslag doen. Dus als jullie aftellen en uh, tot nul zijn. Dan, uh, dan ga ik beginnen aan die reis. Oké, okay, oké. Okay. Uh, Leeuwarden, we gaan even tellen. Van drie naar één. Met z'n allen. Bart, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Drie! Twee, en, en go, en dan gaat hij, hoor je me nog, paard? Nee, Bart is, ik hoor, ik hoor alleen maar boem, ja, boem, Ik boom weet van Bart, hij was een echt ontzettende hardloper, maar... Ik ben niet geloofd, maar ik ben nog... Ja, we staan helemaal niks Hij is op een gegeven moment gaan. ook echt wel uitgeknald, dat hij gewoon te veel gelopen had... en dat hij overtraind thuis kwam te zitten, dat hij niet meer mocht lopen van de dokter. Dus nee, ik vind ja. het wel heftig dat hij dit doet, hoor. Oké, okay, nou hij is onderweg 26 verdieping omhoog. En zo dadelijk gaan we eens even checken hoe het met hem is. En je kan nog doneren natuurlijk, hè. Voor deze actie. Ik, ik krijg goede berichten daarbij bij het callcenter vandaan. Want op dit moment aan de lijn Sander hoog en door een hoogie. Ja, Koen Zwijnenberg. Goeiemorgen. Is hij er al? Ja, hij is er al. Hij is net oh, boven gekomen man. en hij is gelijk op de grond gelegen. Hij is helemaal kapot. Bart, wat heb je het goed gedaan? Maar wat een slecht idee, heeft hij bedacht? Oh ja, ik ja. Jezus man, het echt duizelt gewoon allemaal. Wat en na acht verdieping denk je, oh ik kan met die tree overslaan. En dan weer achter die ping denk ik, ik kan met uw brouw trap lopen dan moet je er nog achter. Jezus. En zei. Ah. Misschien moet je die champagne dan gewoon even aan de kant zetten. Is uit, hè? Maar uh, je hebt 26 verdiepingen omhoog gelopen. Uh, nou, hier is een beetje water. Doe is gegaan. Uh, hoeveel, hoeveel mensen ben je gesponsord? Wat heb je opgehaald met deze debiele actie? Voor mij moet het rond de 1000 euro zitten nu. En FBTO doet er nog wat bij voor het belachelijke pak wat ik aan heb. Dus ik denk dat we op 1500 zitten nu. Man, man, man. Dan kunnen we flink wat plays van kopen en zeepjes en zo. Dus dat is goed nieuws. Ik kom wel voorbij. Ah. Bart Arendt vanuit... De de Algemene toren in Leeuwarden. Goed gedaan Bart. Nee, <laughs> en uh, je ja, applaus voor Bart Ares jongens. Ja, ja, ja, ja. Goed, tot zover het Chef Call Center. Ik weet niet of hij nog terugkomt, maar uh, heel knap gedaan. En zoals Bart dat... Uh, ja, zo gevoelig weten te zeggen. Daar kunnen we een hoop plays en zeepies voor kopen. Zo is het maar net, Bart. En uh, dat kunnen we ook met jouw bijdrage aan dit mooie liedje. Dit, dit uh, ja, winterachtige liedje. Het kerstliedje van Macy Gray. Winter Wonderland. As we go along, walking in oh. and, and a mental wonderland In the meadow, we can build a snowman, snowman and pretend that he is passing brown. A winter on the land, run away Macy Gray, Winter Wonderland. Het is sowieso wel een beetje uh, het uur geweest van de excentrieke stemmen. Macy Gray met de excentrieke stem, net al J, ook nog prachtig. Het is uh, net na half drie, drie over half drie om precies te zijn. Het staat vast in Nederland, maar op hoeveel plekken? Kees Kwaks, goedemiddag. Dag Paul, goedemiddag. Nee, Paul. Koen. Sorry. Oh, wow, ja, ik ben Paul gewend. Ja, ja, dus, dus ja, ik ben Paul ingeslepen. gewend hoor. Ja, sowieso. Dag, Koen. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, waar staat het vast, hè? Nou, op drie plekken. De A10, dat is de eerste, tussen uh, Watergaasmeer en meer twee kilometer. Dat staat bij knoopboot Koenplein. Daar is de linker rijstrook dicht na een ongeluk. Op de A20 naar Gouda, bij Vlaardingen-West, twee kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. We zijn opwaarwerkzaamheden op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein, drie kilometer. En daar is de rechte reis geplicht. Dankjewel René. Toch. <laughs> Doei. Kees <laughs> Kwaks natuurlijk was dat bij de ANBB. De tweeling Boris en Thijs van Negen die hebben flessen opgehaald uit de straat. En de opbrengst daarvan 10 euro. En ze wilden het liefst een plaat aanvragen. In plaats van naar Leeuwarden komen. Ze mochten kiezen. En ze kozen voor deze. Dankjewel Boris en Thijs, jullie zijn helden. Imagine Dragons. Ik ja, heb een beetje afgezaagde vraag. Kan ik je zien? Uh, helemaal hierachter bij het NOS-hokje. Oh, helemaal en daar. Hij hier nu. Oh, daar. Ik kan Giel zien. Hallo Giel, hallo Koen, hallo Glaashuis. Oké, okay, ik stel me even één ding voor. Um, ik, ik, ik draai even een heel kort fragmentje. En dan wil ik het hele publiek tot daar bij jou zien springen. Inclusief jouzelf, Domin. Maki. Klaar voor? Ja hoor. Here we go. Eat, sleep, grave, repeat. Eat, sleep, brave repeat. Ja, lekker! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! In Leeuwarden, op Zuiland. En daar sta jij, Domien Verschuren. Hoe ga jij? Ja, ik ga heel lekker. Uh, Koen. doof. Do. Heb jij onder jouw knop misschien een vrolijk muziekje? Ja, aan wat, wat, wat voor muziekje zit je te denken dan? Een mm, klein quizmuziekje? Oh, ja, natuurlijk. Kijk eens. Ben jij er klaar voor? Koers Weidenberg. Ja, zeker. Ja, ja, ja, jij ook. Leeuwwarden, zijn jullie er klaar voor? Ja. Rechtstreeks vanuit Studio West is zit de tweede <laughs> editie van. Mijn kandidaat van vandaag is Annie. Goedemiddag. Hi. Hoe oud of hoe jong en waar vandaan? Ik ben 23 en ik kom uit Leeuwarden. En ik ga bij mij een spelletje spelen. Ja, hartstikke leuk. We gaan hoge lagen doen. Het idee is heel simpel. Ik heb drie checks om mij heen verzameld. En aan jou de taak te raden wat het bedrag is. Je begint met een startbedrag. En dan moet je kijken of je goed zit. Of het hoger of lager is. Oké, okay, ik zeg dikker prima. Wat is je tactiek? Ja, gewoon doen. Bluffen. Ja, hartstikke goed. Komt helemaal goed. Loop met me mee. Dan ga ik naar check nummer 1, 1, 1, 1. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie ben jij? André. En wat heb je gedaan? Um, Wc-papier en flesjes water verkopen. Wc-papier en flesjes water. En dat heb je met een vriend gedaan of je broer? Wie ben jij? Nou, we hebben een hele groep gedaan. Een hele groep? Hoe groot was de groep? 20 mensen of zo. 20 mensen, oké. Okay. Dit is de informatie die ik je kan geven, Anik. 20 mensen zijn jonge kids. Ja. Waar begin je mee? Met welk bedrag? Nou uh, ja, die hebben heel erg hun best gedaan. Dus ik denk duizend uh, euro. Hoger of lager dan duizend euro? Wow. Hoger. Wow. Hoger dan duizend wow. euro. Ik zou inzetten op kleine stapjes omhoog. Uh, 1250 euro. 1250? Hoger! Oké. Okay. Hoger dan 1250 euro. En kom, wat ik nog wel even moet zeggen, ze mag drie keer raden. En als ze het op de derde keer goed heeft geraden of ik vind het goed genoeg, krijgt ze 10 euro voor okay. de IFM Serious Request. Oh, okay. Zo werkt het. Ja. Nou, ik zeg uh, rond de 1500 euro. Rond de 1500 euro. Goed, goed. Is, goed. is goed, dan mag ik oh, de check zien. 1500 euro! Oh, Dat is het eerste goede antwoord. Ga ik snel door naar deze dames. Goedemiddag, wie zijn jullie en wat hebben jullie gedaan? Goedemiddag, we zijn van de gemeente Leeuwarden. En wij hebben onder andere kerstpakketten gedoneerd. De gemeente Leeuwarden? De gemeente Leeuwarden. Daar verwacht ik wel heel veel van, moet ik zeggen. Waarschijnlijk wel, ja. Annick, de gemeente Leeuwarden heeft kerstpakketten verkocht. Wat denk je ervan? Uh, 5.000 euro. 5.000 euro. Hoger. Ho nee, 5.000 was het. Hoger. <laughs> Meer dan 5.000 euro. Wow. Uh, 6.000 euro. Hoger. Hoger. Wauw. Hoger dan 6.000 euro. Weet je wat, je mag er van mij 5.000 euro naast zitten. Go gok gewoon maar wat. Ik zou vijftien 10 euro. 10.000 euro. 10.000 euro. Bijna goed. Maar zou... hoeveel is het dan? was het derde gok. 75 euro. vijf dat dus minder dan 5000 euro naast, dus twee goede antwoorden. En dan ga ik naar de laatste. Goedemiddag! Hey. En volgens mij komen jullie heel ver weg, helemaal uit Breda. Ja, dat klopt. Wie zijn jullie en waarom? Uh, wij zijn PIG, dat is een organisatie van de PABO uit Breda, van Avans. En wij hebben uh, een dagje, vorige week hebben wij, uh, geld opgehaald... Met een kerstal waar je op de foto komt, uh, als Jozef of Maria, uh, met levende schapen. Oei. En, uh, en er stond ook een kraampje bij uh, voor warme drankjes. Warme drankjes en een kerstal, Annick, je kunt nu de hat maken. Het zijn drie goede antwoorden dan. 30 euro in de pot. Okay. Waarmee begin je? Uh, 500 euro. 500 euro. Hoge lagen, dan. Okay. Hoge, hey, okay, hoge. Hoger dan 500 euro. 600 euro. 600 euro. euro. Hoger. Oh, okay. Ik zou, ik zou nu gewoon, ik zou 700, zijn. Ja, ik zou uh, 700 euro. 700 euro? Ja! Yeah. Is yeah. goed gehad voor drie gehad voor 30 euro in de pot. Annie, wat gaat er door je heen? Ja, hartstikke leuk. Hartstikke fantastisch. leuk. fantastisch gespeeld. Hartstikke mooi. Leeuwarden in Nederland, dit was de tweede editie van Hoge Lager. Tot de volgende keer! Yeah. Ah, lekker doe. Goed bezig jongen, en wat zie je er inderdaad fantastisch uit? Mag ook wel even gezegd worden. Yeah. Clap your hands, dankjewel Marjolein. En elke 10 en 10 maakt 20 euro voor 3Fam Series Request. Dit is Sia. al 10 en 10 maakt 20 euro voor Sia met Clap Your Hands. En voor 20 euro helpt het Rode Kruis een gezin... met de bouw van een eenvoudig toilet. Uh, of zoals Bart Ares dat net zei, een play. Een play, ja. <laughs> Pleetjes en zeepjes voor ja. een serious Request. Ja. Maar hij was dan ook erg moe, want hij had 26 verdiepingen omhoog gelopen. Al een klasbak is het ook. Hier in het huis de zoetgevoicede stem van Erik Kortom. Die, uh, nou ja, je hebt echt mooi gezongen trouwens ook nog net. Met, uh, ja, vond je? Ja, ik vond Oké, het echt gelukkig. geweldig. Ja, was leuk. Het was leuk. Maar we hebben vanavond natuurlijk in die uitzending, we hebben dat daar één keer gedaan. En vervolgens kwam het verzoek. Geen tijd om te repeteren, dus was was zitten en gaan. Maar voor, daarvoor vriend het me ook eigenlijk niks tegen, moet ik zeggen. Nu sta je hier voor wie iets anders. Ja. Uh, om wederom een uh, reportage te laten horen. Ja. Uit Beroenie? Uit een het verhaal. Uh, dit, dit was het. Dit was een van die verhalen. Uh, zeggen, als ik als ik dan terugkom hier en uh, thuis de deur open doe. En dan uh, staan er twee kinderen in zo van veertien zegt. Ué En uh, een meisje van veertien zegt. Ik denk ik heb twee kinderen. Uh, en dat is natuurlijk sowieso best wel, wel een wonder dat je kinderen hè, dat je kinderen kunt krijgen. Als je van elkaar houdt en je ja. wil kinderen. Uh, uh, is dat ook niet zo? Dat gaat, lukt ook niet bij iedereen. En dan heb je kinderen en dan zit je waardevolste bezit. En dat geldt uh, hier. Maar dat geldt ook in Afrika. Dat vergeten we. Ik heb het vorig jaar ook vaker gezegd. Dat we vergeten dat soms. Dat mensen hebben daar meerdere kinderen. Omdat kinderen een andere rol vertegenwoordigen ook in het leven. Die werken mee in het gezin. Die zorgen dat het gezin draaien blijft. Dus daarom hebben mensen ook meer kinderen. Je ziet het ook op het moment dat kindersterfte omlaag gaat. Dat mensen minder kinderen nemen. Om het zomaar te zeggen. Waarom? Omdat je erop kan rekenen dat ze in leven blijven. Maar er is geen verschil tussen... Het sterven van een kindje hier of het sterven van een kindje daar. Mensen maar, houden evenveel van hun kinderen. En kun je stellen dat, uh, dat ze daar, uh, Afrika, maar ook andere plekken in de wereld... Ja. Uh, het klinkt een beetje gek, maar meer kinderen nemen, zou ik maar zeggen omdat het risico bestaat dat, nou ja, ja. dat ze komen te overlijden. Dat is precies wat het is. Dat is precies okay. wat het. Nogmaals, mensen hebben gemiddeld iets meer kinderen nodig, ook om hun, he, hun, hun gezin en hun bedrijf. Want het zijn vaak boerenbedrijven. die kinderen werken mee. Inmiddels zijn er ook heel veel plekken in Afrika waar kinderen godzijdank, ook gewoon naar school kunnen. Omdat uh, langzaam de uh, uh, ja, mensen iets meer geld beginnen te krijgen, iets meer ontwikkeling beginnen te krijgen. En, het, en ook daarvan, daar daadwerkelijk van overtuigd raken dat het goed is om je kinderen naar school te sturen. Maar mensen zorgen voor veel kinderen, omdat er inderdaad. Dan nogal wat sterven. En deze vrouw, deze Serafine, die je nu gaat horen. Eh, dat was, een, wat mij betreft, een, een heel veel voorkomend. maar uiterst schrijnend voorbeeld van het verlies van kinderen. wat gewoon ja, vernietigend werkt. Mijn bericht uit Burundi. Ik ontmoet Serafine. Een jonge vrouw die ineengedoken in een doek me een slappe hand geeft. Ze is zwak en heeft een verdrietig verhaal. Tell me, how is life in the village? Is it a hard life in the village? Het hmm. is heel moeilijk op het moment, vertelt ze. Kijk maar naar mij. Ik ben ziek en ik voel me erg zwak. Er is niet genoeg voedsel voor ons allemaal. When I look around in the neighborhood, it's very green and there's agricultural and farming going on. Why is there not enough food? Er is te weinig regen, waardoor de gewassen te langzaam groeien. Onze voorraden zijn bijna op, dus we hebben veel te weinig te eten. Ik heb overal pijn. Vooral in mijn buik en mijn nek. Ik heb heel vaak diarree. Soms is het even weg, maar het komt altijd weer terug. Ik kan smorgens dat werken, maar dan heb ik smiddags geen energie meer en dan val ik soms flauw. Maar ik moet wel voor mijn twee overgebleven kinderen zorgen. You just said you were left with only two children. Does that mean that one of your children died? Eh, hafie aban abatatu. Three children died. How how come? What what happened? Aban abu wanjikun huba poie. Nara eerste overleefde heel plotseling. Hij kreeg diarree en het was binnen twee dagen zo erg dat hij bewusteloos raakte en in het ziekenhuis overleed. Bij de tweede ging ik naar de kerk toen ze ziek werd. Ze stuurden me door naar de kliniek en toen ik daar aankwam konden ze al niks meer voor haar doen. De derde overleed in april en dat deed me opnieuw heel veel pijn. Is it hard for you to talk about, about what happened? Do you think of them a lot? Yes. Ik kan ze maar niet vergeten. Ik denk de hele tijd aan ze. Hoe graag ik ze nog bij me had willen hebben. Wat had ik anders moeten doen? Ik voel me soms schuldig, alsof ik ze dood heb laten gaan. Maar wat kon ik doen? Ik mis ze heel erg. Ja, ja, ja, Are you... Because the other two children you are left with, they are very small. Are you worried about them as well? Mm. Ik maak me erg zorgen. In de staat waarin ik nu ben, kan ik slecht voor ze zorgen en ik hoop en ik bid dat ze niet ziek worden. Ik zou dat niet nog een keer aan kunnen. Niet nog een keer. Nee. If there's one thing you need in life to be, to make a big improvement, what would that be? Ja. Ja, namazi tunwa wat eten, schoon water en goede latrines. Dat zou hier al zoveel helpen. Wil je mijn reportages uit Beroen niet terugluisteren? Check 3fm.nl/korton.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 to come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 Met Bruna, Want bij Bruna vind je verrassend veel kerstcadeaus. Van de leukste kalenders tot je favoriete tijdschrift. En van de spannendste thrillers tot Jamie of Rudolfs Bakery. En ho ho ho! Bestel je op bruna.nl. Dan betaal je geen verzendkosten. Blij met Bruna! De meeste huisartsen kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movier. Waarom? Als huisarts weet ik, voorkomen is beter dan genezen.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 Volleyballen op het strand? Net voor zonsondergang? Dat is het Kos van Dennis. U vliegt met Arken naar Kos, inclusief verblijf, af vanaf 279 euro. Boek nu, ideale zonvakantie met vroegboekkorting tot 500 euro per persoon. Ja, zo wil ik het.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 Ga naar anderzorg.nl. Als je na je afstuderen denkt, wat kan ik eigenlijk worden? We vinden een oplossing. Kijk op randstad.nl Verzeker je voor 62,25 euro. Ga naar anderzorg.nl en stap over. Bij Etels met heel veel korting het nieuwe jaar in, zoals 50% korting op alle Olas Total Effects, Regenerist, Anti-rimpel en Complete en ook bijna alle Maybelline met 50% korting. Alles voor jou, Etels. Als je een vaste medewerker zoekt voor een cruciale positie, we vinden een oplossing. Kijk op randstad.nl. Dit is het nieuws van drie uur. Geen straf voor agent die Haagse tiener doodschoot. Goedemiddag, ik ben Bart-Jan Kuhne.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 Dat wil zeggen dat de politieagent wat dat betreft niet fout gehandeld heeft. De rechter in de Wel bleek uit onderzoek dat de agent had geschoten terwijl hij liep. Dat is in strijd met de schietinstructies voor aanhoudingen. Verder mag een agent alleen op de benen richten. De politie zegt dat ze half november een mogelijke liquidatie hebben voorkomen door drie verdachten op te pakken. Ze zaten in een gestolen auto die volgeladen was met vuurwapens, breekijzers en lege tassen. De politie hield die auto al een tijdje in de gaten omdat er valse kentekenplaten op zaten. En kreeg ook informatie over een mogelijke afrekening in het criminele circuit. Na een achtervolging konden de drie bij Arnhem worden opgepakt. Op wie ze het gemunt hadden is niet bekend. Een vierde verdachte is nog spoorloos.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 Ik zorg. Zelfverzekerd over zorg. Schade. Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw je de snel. ABS Autoherstel.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 Serious request 3 FM Mooie Volendamse naam. Al weet ik niet of die ook uit Volendam komt. En Carol Emerald, overigens oh, morgen. Toch ja, morgen. Ja, morgen. Dan is de finale dag van 3FM. Series request. Woe! En um, dan is ze hier. Gaat ze ook uh, optreden. Karo Emerald komt gezellig naar uh, Leeuwarden toe. Als het weer in ieder geval een beetje uh, ja, te behappen is. Want ik geloof het gaat in ieder geval flink waaien. Maar nu nog niet. Nu is het uh, gezellig. En staan er een hoop mensen hier voor het glazen huis... Ik doe nog even één keer. Goedemiddag, Leeuwarden! En wie staat er hier bij de brievenbus? Hallo. Hallo, wij zijn van theatergroep Klapstuk. Klapstuk, wij, ja. Wij komen uit Haarlem. Ja. En we zijn twee jaar bezig geweest met een toneelstuk. Van Reiner de voorstelling. Gisteren hebben we de laatste voorstelling gedaan. Ja. Daar hebben we een, een bedrag van opgehaald. De, en een veiling, ja. daar, hebben, daar hebben we een draf van opgehouden van, van ruim 2400... Echt waar? 2475 euro hebben hier ja. opgehaald. Wat fantastisch. En we hadden 1500 en, verwacht. We hadden 1500 verwacht en het is meer geworden. Dat is gewoon... Wow. Is dat erg? Dat is 1000 ja. <laughs> euro meer geworden, wat goed. Hey, wat voor theatergroep zijn jullie, want jullie spelen Rijnaard de Vos, dat, dat heb je al verteld. ...van een, een theatergroep voor een, met een beperking. Voor mensen met een beperking, ja. ja. Precies. En jullie hebben gisteren de laatste voorstelling ja. gespeeld... ...en daar nog veel meer geld mee opgehaald dan ja. jullie eigenlijk hadden verwacht. Ja. Ongelooflijk. Oh, de, de rest van, uh, van de toneelgroep staat er ook bij. Ja. Kunnen jullie even allemaal schreeuwen, iets laten horen? Dan horen we jullie ook. Oh, goed zo. Hé, hey, onwijs goed gewerkt jongens en meisjes. Heel erg bedankt. En leuk dat jullie even hier wilden komen om het te persoonlijk aan ons aan ja. te bieden, dit geld. Doei doei! Tot ziens! Tot ziens! Doei. Tot, tot, ja. tot ja, ja. Leeuwarden! Ja. Ja. <laughs> ik hoop tot ziens. Ik hoop uh, volgend jaar, want uh, dan staat het glazen huis in jouw stadje. In Haarlem, ja. Uh, wat zei ik? Ik zei niks, nee, nee Haarlem ja, inderdaad. Aan. Haarlem. Ja. ja, precies. En over twee jaar in Heerlen dan, hè? Ja. Ja. ja. Nou, ja Heerlijk. gaaf hoor. Eindelijk in Limburg. Nou, ja, eindelijk. Ja. Eindelijk naar Limburg. Maar voorlopig zijn we in Leeuwarden en voorlopig zijn we bezig met een actie. Een actie voor het Rode Kruis. 3FM series request, ja. Je weet er alles van, we zitten er middenin en we halen geld op met het draaien van onhandige andere plaatjes. Zoals deze, Anita van Veen, dankjewel voor you too and all because of you. I was born a child of grace. Nothing else about the place. Everything was ugly but your beautiful face. That left me 9091336. het kan nog vandaag, het kan ook nog morgen, maar dan zijn we echt hier weg uit de Leeuwarden en dan stopt Serious Request, dus tot die tijd uh, bellen met het callcentrum. Maar, maar, maar wacht eens even, we gaan nog wel dan een weekje door met de Top Serious Request natuurlijk. Ja, dus zeker. Zeker, maar dan hoef je niet meer te doneren. Nee, ik voor... had er zwaar zin in uh, vandaag. Ik dacht, oh, wat lijkt me lekker met kerst nog even een paar platen draaien ook. Ah, Oké, okay. oh, je bent uitgenodigd. Nou, hoor maar... uh, Eerste kerstdag, even een chiffie doen. Ja, ja. Ja. Ik hoor een sapalarm. Op oh, ja, nee. zich uh, wel even lekker. En op. het is natuurlijk smiddags, dus dan weet je het wel. Is ja. hij er? Is hij er? Jazeker. Wie eet er dit jaar weg? Hij is binnen hoor. <laughs> wie doet het er op zijn gemak? Gerard dom. Bij wie zit zijn broekje straks een straat? Gerard dom. Wie gaat er keihard uit zijn dag? Rijn, bim bim bim! Ah, nou, net al laat. Shit. Hi Geer! Hey Duis, guys! guys. Hey, hoe was het gisteren? Oh man, ik, de, de, de, ik kan nu weer naar het politiebureau als het nog een paar dagen doorgaat. En <laughs> ja, Want het is echt uh, ernstig gesteld. Maar het is ook druk, gezellig, iedereen is enthousiast, iedereen vindt het leuk. Feesten voor het goede doel en uh, eten en drinken ook. Vinden mensen fantastisch. Dus we hadden weer een volle bak, letterlijk en figuurlijk. En Jet Rebel, jongen, och, ja, die stond goed, te hè? Rammen, goed, hè? Hè? En Daarna nog even een paar uur plaatje draaien. Het werd ongeveer half twee en toen dacht ik, nou, als ik nu Rick Airshall draai... <laughs> dan loopt iedereen wel weg. En dat gebeurde ook. Nee, en? En uh, Ekdoms Eetcafé, daar hebben we het over. Vanavond is dan de laatste avond. Ja, het is laatste de, de laatste avondmaalavond eigenlijk. Hè? Ja, de laatste alweer. Het gaat snel, jongens. Ja. De finish. Woe. Het is in zicht. Ja. Ja. Heerlijk. Nee. Vanavond de laatste avond. En uh, we pakken weer uh, ongelooflijk uit. SVH meestal ook. Dennis Kuipers komt koken. Die is, uh, hij heeft ook een Michelinster. Nou, dan zit het goed natuurlijk. Hij is van restaurant Vinkeles. En oh, um, de, cool. ja, ik ben natuurlijk weer de we van het holt doen te wenen. En dit is dan weer de menukaart. <coughs> nou, kom maar door. Ja. Nou ja, gemarineerde bluefin tonijn. Oh. Mm. Met uh, krokant zeewier. Oh. Een soort bed van wasabi. En ook het gemberalert gaat af. <lacht> en dan hebben we geroosterd. Ik ben gek op borsten, dus we hebben geroosterd. De borst, hebben ze op het uh, hoofdgerecht gegooid. Met uh, vijf specerijen, ik heb ze zelf geteld. dat bospenis, familie van, weet u waar waarmee winterpenis. Uh, jus van het karkas. Oh. Met een gedroogde... Abricos ik er ook voor. Ja. Dus dat zit er allemaal in zal al nu misschien uh, Is het misschien bread and better? Butter ik, ik ja, dat is een Ja, uh, maar die ken je. Dat is elke dag dezelfde. Oh, ja. nee, dat moet dan ik elke dag eten, helaas. Het ja, begint rustig te vervelen hier. En uh, daarna hebben we dus om half tien gaan die deuren weer open. Dan kun je dus voor een tientje entree Will and the People zien, jongens. Vanavond hey. om tien uur. Oh, ja, ze waren like. toch niet in de buurt, dus ze dachten we komen langs. Je weet hoe ze zijn. En uh, die komen spelen tussen tien en elf. Je kan erbij zijn voor een tientje entree in de Blokhuis Sport uh, in Leeuwarden. En daarna uh, ga ik draaien, dan blauw. Nee. Die wilde niet koken, die wil er komen draaien. Hij gaat ja, draaien. Ja, hij gaat draaien. Oh, wat lachen? Ja. Wat draait hij dan eigenlijk? Hij heeft een tractor mee, je ja, kent het wel. Ja, ja. Ja. Ja, een beetje minimal, nou, we zullen zien wat hij gaat oh, doen. Maar, je kan er dus bij zijn ja. uh, vanavond vanaf uh, een half tien, tien uur. Ja. En ik heb dus voor jullie weer een, uh, een sapje. Ja, ja, wat, ja. Is hij kleurt, wat is dit? Uh, hij, kleurt, uh, hij kleurt vrolijk. Oranje. Het sapje bedoel je? Het sapje. Ja. ja. <laughs> ja. Maar we zijn benieuwd, Geer, wat zit daarin? Ja, ja hoor, hoor je hem al. Daar gaat hij weer af. Het Gember Alert. Oh, oh. En van deze ben je vast en zeker ook geen fankool. Want dat zit er ook in. En ik zie dat er ook nog een... Ik geloof dat ik een aantal wortel... Twee, om precies te zijn. Daarbij leggen we het geheel aan met wat appeldrap. Uh, met één stuk fruit daarbij... Zijn jullie zeker geen siet-oen? Nou, dat... Ja, hem, oh, hem. Het, het ruikt heel goor. Ik heb ze ja? net zelf ingeschonken. Het is echt. Uh, nou, dit is niet best natuurlijk. Oh. ja oh, Die van gisteren nee. was wel oké, okay, maar dit Gat. is echt. Ja. Hij ziet er wel heel giftig aan je uit ook, ja. Heel. Uh... Ja. Oeh, nee. Nou, nee ja, het nee. Het ruikt ja. niet goed. Nou, ja. Nee. Okay. Oh, jongens Proost. toch. Nou. Proost. Proost. Ja. Zal ik zal proberen jullie gezicht te omschrijven. Ik denk dat het woord wegtrekken op zijn plek is. Ah. Ah. Uh, ik vind hem niet zo heel lekker, nee, Gerard. He. Hij nou, is ik neem er weer uh, mee terug. Kolletje. Ja, uh, oh, ah. nou die zullen we nodig hebben om hem weg te spoelen. Dat is de belen tactiek. Uh, hij is al begonnen, heel goed. Het is vooral wortelsap ja. nu eigenlijk. Hè? Laten we ons focussen op iets verder. Want uh, Gerard, gisteren, uh, opperden wij het idee om A Living Doll te doen in het glazenhuis. Ja. ja maar ja, klopt. alleen als we daar.. Uh, 10.000 euro mee op zouden halen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het nogal een hoog bedrag. Ja, dat vonden wij ook. Want normaal gesproken was hij nou, 12 of 14 of zo vorig jaar. Zoiets. Oh ja. Prachtig bedrag, maar 10 nu. Ja. Nee, precies. Nou, we, we wilden eigenlijk 5.000 vijf, euro doen. Toen dacht ik, nou, we laten nou, we gek om. Die gaat die 10 wel halen. Um, ik laat je nog heel even in spanning. Oh, nee hè. Maar, maar, maar ga niet weg. Moet hij blijven? Maar, blijf nog even. Oké. Okay. Of, wil, of wil je het gewoon nu al weten? Dat mag ook. Weet je wat? Nou, het, is... Weet je, het is radio en tv. Laten we die spanning erin houden. Het, het, is, het is ongelofelijk. Het is te mooi voor woorden. Maar Gerard Ekdom. <laughs> jouw act van Cliff Richard. De Young Ones. Heeft opgeleverd. Een bedrag van. En het is echt waar. 37.000 nee! euro. 37.000 euro! Hey, fuck, joh! Nou, zo leuk is hij ook weer niet hoor. Is toch niet normaal? Ja, yeah, yeah, nu doe ik hem niet. Te veel druk. <laughs> oh, Oké, okay, uh, jas uit. Zo. Bereid je voor, want zo dadelijk binnen nu. En vier minuten gaat hij het doen oh, hier. Uh, dan maken we even nee, niet plaats. Normaal. Voor ja, Living Doll. moet ik hem vier ja, keer doen. doen. <laughs> of, alsjeblieft.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 Parfois tout ce sont mon cœur qui s'endurcit C'est très satisfaire mais plus rien de ma brise Laisse-moi partir d'ici Pour garder sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va prendre la vie d'artiste Je sais que ça fait qui c'est qu'on est plus pour sifres Fuiront sûrement comme la peste Vos interviews m'ont donné trop de maux tête La vérité c'est que je m'auto-déteste Faut que je préserve tout ce qu'il me reste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 Parfois tout sans mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien de matrice Laisse-moi partir moi d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va faute la vie d'artiste Je sais que ça fait qui c'est qu'on est plus pour sifra Sans motive, parfois C'est triste à dire, mais plus rien m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Pour gâter de sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va pas Je sais que ça fait kritiek, je on est pour Mais je veux dire, juste pour la réel, Regime. En hier en ik ga het kort houden, want uh, dit is het moment voor uh, de man op rechts, Gerard Ekdom, die uh, oh, oh, 37.000 euro even lachen <laughs> ja, heeft opgehaald. Dat is dan niet normaal het is dan, man. Ja, dat vind ik dan ook moet echt ik, niet normaal. Daar sta ik de hele week voor in de kroeg uh, de, de, de, de, de, de, nog niet eens een chef uit te hangen, maar de gast hier. Ja. Oh, dit nou is ja. een prachtig bedrag. Ik, ik, uh, Geer, uh, ga hier staan. Ja? Dit is nou maar doen dan? de plek waar het moet gebeuren. Ik leg, wij gaan denk ik even op bankje. Ja, we gaan even op ja. Wij we, we gaan van je genieten, uh, Geer. Okay, ja, Succes! En veel plezier. Nou, kanonnen. Daar gaan we dan. Die druk, jongens. Dit is al een uh, apart moment. Oké. Okay. 3, 2, 1.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 Why is She satisfies my soul my, my soul, soul. my got soul it's yes. okay. Shut talking. up, guys no, no, no. What does this bum do? Take a look at her head <laughs> Well, it's real And you don't believe what I say Just be on oh, the Lock her up in her trunk ah. So no big hunk oh. steal her away from me yeah. I'm so okay. crying, talking, sleeping. Hey, Cliff, walking, I'm just inventing a great new sound. Got to do my best to please her. Oh, just cause she's. I'm telling you, break me Settle down, chaps. Got her overnight, an and that is why she satisfies my soul. I'm, I'm not, not the, the one and only walking, talking, talking living now Lay the next funky biff on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. Great, Cliff! <laughs> Which instrument do you want us to break? Piano! <laughs> Violin! Did you Gotta lock her up and son! It's an old big hunk and steal away from me. Oh, I still feel that locking girls in drugs is politically unsound It's only a song break Well, yeah. I feel sorry for the elephant yeah. Come on, guys! Right. Yeah. Grab Go myself, on. I'm crying Talking Sleeping Walking Living Dog Living the. The. Got to do my best to please She's a Jessica, she's a Living doll. Alright guys, harmonies now! Yeah. Uh, yes, thanks Cliff, bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an atta, atta, atta, atta, atta. Ja! Nee, nee. Dat was hem dan. Oh. <plaats> <applaus> <applaus> uh, voor 37.000 euro jongens. Graag oh, ja. ja, gedaan. En op de radio hoorde je er niks van. Het was nee. playback hè. <hij hij hij> ja. Leeuwarden applaus Fijne voor Giger Denkton! <applaus> <applaus> de kapot. Geentje oh, natuurlijk. Fijn. Heb je dat vaker gedaan? Want het kwam heel natuurlijk over allemaal. Ja, ik heb thuis van oefenen. <lacht> nee, waanzinnig in Dank je wel. Dankjewel. En uh, wat nee, een neemga Ja, echt ongelooflijk. Ik, ik kom morgen nog even een keer langs. Ik denk met een eindbedrag. Ja, en een laatste sappie. Ja, neem even een normaal sappie mee. Want ja. is niet ik te neem uh, iemand uh, iets van, van de Febo. Nou, dus neem, die, een... neem wat van die champagne van Kuno mee, zou zeggen. Ja, inderdaad. Oh, ja. ja. <lacht> hey, we hebben 40 nieuwe flessen in vanmiddag. Kom, oh, echt, even goed. Oh, oh, oh, ja, helemaal goed. Geert, dank voor je komst. Graag zie je morgen en heel veel succes bij het laatste avondmaal vanavond bij Gerard. Eetcafé, kom langs vanaf half tien kun je voor een tientje naar binnen, toch? Dat was ja, tientje, het. Tientje, tientje, tientje. Oh, ja. net zo makkelijk. Dan nu. Versum, hij zit er klaar voor. Ik ben benieuwd wat hij aan heeft. Uh, Jim <laughs> Voorwald <laughs> met Allo, een nieuwe ik. series request update. 3FM, Serious Request. Update. De hoogtepunten van de afgelopen paar uur: 3FM, Serious Request en het Glazenhuis. Je hoort ze allemaal hier. Een erg bijzondere muzikale samenwerking vanmiddag in het Glazenhuis. Demira Jansen, Michael Prins, beide bekend van de beste singer-songwriter van Nederland, kwamen een nummer spelen. Maar daar bleef het niet bij. Erik Corton kwam ook nog eens meezingen. Demira, Michael en Erik deden een cover van The Poke's, Fairy Tale of New York. And the boys from the NYPD Choir, I'm sick Na het optreden in het glazen huis gingen drietal nog eens op het Wilhelmina plein spelen. Dit bracht binnen 20 minuten meer dan 500 euro op. Dus ze zijn lekker bezig geweest. Timor is de hele week in Friesland om mee te helpen met acties die zijn opgezet via kominactie.nl. Zeg je Friesland, dan zeg je ook al snel stedentocht, Maar zonder ijs valt er natuurlijk niet te schaatsen. Maar dan kan je uiteraard wel op het water varen. Timoor ging mee met een groep die hard op weg roeit naar Leeuwarden. Oh, ik kan me voorstellen dat het gewoon echt zo moet. Heb je blaren? Ja, ik heb wel blaren, ja. Waar zitten de blaren? Ik heb mijn handen op mijn kont. Je, komt ook. Ja. Hoe kan... je zit toch gewoon stil, hoe kan dat ook? Nou, ik beweeg wel, hè? En het bankje beweegt niet. Ach kijk, en dan gaan de slagbomen dicht van uh, de Waterkade het prachtige Franeker En de hangbrug die gaat uh, nu open voor deze boot. Ze moeten nog heel ver. Morgen komen ze in Leeuwarden aan. En we zeggen nu alvast natuurlijk hier vanaf de boot. Ik breien en green zie wat dat net zit is. Is geen op brug te vrieren. Bart Arens is al de gehele week de maestro van het Sears Request Call Center. Maar verslag doen en bellen vanuit het hoogste punt in Leeuwarden was voor Mega Top 50 niet genoeg. Hij besloot zelf een actie te houden en ging 26 verdiepingen met de trap omhoog binnen 5 minuten. Artsen maakten zich zorgen, onder vier verdiepingen stonden flessen water gereed, maar hij heeft het geflikt. Maar wat een slecht idee, wie heeft hij bedacht? Oh ja, ik ja. Jezus man, het echt, het duizelt gewoon allemaal. Wat en na acht verdieping denk je, oh, ik kan met die tree overslaan. En dan weer acht verdieping denk je, ik, ik kan met uw brouw trap lopen. Dan moet je er nog acht. Jezus, en zei.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 bijna van uh, Heijgen. En tot zover oh. deze Sirius Quest update. Oh. Terug naar het glashuis met uh, Koen. Oh yeah. oh. Oh, oh, Koen. Oh, gezellig daar. Dankjewel. Uh, <laughs> tot zover uh, inderdaad een nieuwe update. Ik ga heel even hier bij de brievenbus naar Jort. Hallo. Hi, Jort. Hoi. Wat heb je een mooie muts op. Ja. Hé, hey, wat kom je doen? Nou, uh, mijn moeder heeft uh, ge gehaakt. En die heeft vijf... Heeft 100 euro opgehaald met haken. Met haken? Ja. Hoe heeft ze dat gedaan dan? Um, nou, hij heeft haakpoppetjes gemaakt. Oh, wat leuk. Met zijn collega's en toen en dan ga, heeft ze ze verkocht. Heeft ze verkocht. En hoeveel heeft ze daarmee opgehaald, zei je? 1500 euro. Echt, 1500 euro met haken? Ja. Wat een bedrag, wat goed zeg. Nou, dankjewel. Wil je je moeder een hele dikke kus geven van ons? Ja, Oké, okay, dankjewel. Ja, doei. Dag joh, doei doei. Ah, leuk, En hier voor Mariska, Alphabiet. Wat een vrolijkheid, wat een vrolijkheid. Um, Suzanne, goeiemiddag. Goedemiddag, Koen. Hallo, hallo. Hoe is het met je? Uh, ja, het gaat prima. Heb je zin in de kerstdagen? Nou, uh, not really. Oh, niet? Nee, ik ben niet echt, uh, echt van het december. Oh ja, nee, ja, nou goed, dat, zou, ja dat kan natuurlijk ook. Heb, heb je daar een reden voor omdat je zoiets hebt van: uh, het kan mij allemaal gestolen worden? Uh, nou nee, weet je, het was gewoon weer donkerder en het was ja. weer kut weer en uh, ja. nou ja, je kent het allemaal wel. Ja, ja, ja. Ja, ik kent het allemaal wel. Jij ja, bent weer van uh, straks de lente, de lammetjes, het mooie weer. Ja, precies. Dan, dan, dan bloei jij, zou ik maar zeggen, ook op. Ja, dan ga ik weer mee omhoog, zeg maar. Maar er is één ding wat mij dan verbaast dus, Suzanne. Uh -huh. Jij bent niet zo van december. Nee. Maar je vraagt wel deze plaat aan. Ja, dat is gewoon een goede band, een goed, goed nummer. Ja, zeker, zeker. Maar het gaat over en... Along December. Ja, precies, maar niet zo heel erg positief hè? Nee, dat is waar, dat is waar. <laughs> ja, daar heb je wel weer gelijk in. Uh, ik, uh, ik ga hem natuurlijk voor je draaien Suzanne, maar niet voordat ik heb gevraagd hoeveel levert de Counting Crows met Along December op? 10 euro. 10 euro. En nog even checken, heb je gebeld met het callcenter of heb je het via de site gedaan? Via de site. 3fm.nl is de plek waar je kan doneren. Of 0909-1336. Dankjewel Suzanne. Heet succes verder. En sterkte met Along December. December. reason to believe. by so fast And it's one more day up in the canyon And it's one more night in Hollywood If you think that I could be forgiven I wish you would Think you should nah, nah, nah. Guess I should Van 3FM, het zijn Barend en Wijnand. Die trekken het land in om zoveel mogelijk geld op te halen. wat uh, achtergelaten wordt op de schoteltjes van het palet. Wellicht heb je ze de afgelopen dagen wel meegekregen. Het zal wel een, uh, een beetje een stinkende bende zijn. inmiddels nu bij jullie en gasten. Waar hangen jullie uit? Ja, Koen, ik ben echt. nou ja, ik voelde net even in mijn nek. Ik heb echt hartkloppingen van 180. Ik ben echt op een plek die ik zo verschrikkelijk eng vind en beklemmend. Ik ben namelijk in het gangcel. Cellengang. Cellengang, oh ja, cellengang van de politie in Deventer, Jan, vertel. Dat klopt, je bent hier in de cellengang en uh, hier gaan, uh, de eerste drie dagen zitten hier de mensen die uh, niet zo lief zijn geweest. Mm -hmm. En we hebben er hier ook één, dus ik... Uh... Ja, want er is, even voor de duidelijkheid, er zit in elke cel een wc, daar samen jullie dus geld ja. in. Ja, de, als we door te trekken, dan, dan zal er iets. Even... Ja, en nou mogen we dus bij iemand in de cel gaan kijken. Maar ik vind dit zo. Kan ik even door het raampje kijken? Ja, doe het wel voorzichtig, want hij, hij kan raar reageren deze. De meest serieus. Ja, ik klop eerst altijd even aan. Wat, wat, wat zit hier? Wie. Uh... Berend. Berend. Ja, dus, wat ja, heeft hij gedaan? Dat kan ik natuurlijk niet noemen. Wat heeft hij gedaan? Ja, mishandelingen, diefstallen. Oké, okay, ja. even kijken. Even kijken. Oh ja, hoor, daar ligt hij, daar ligt hij onge. Nou goed, doe maar open. Jij gaat voor, hè? Ja, ik ga voor. Ik zal het. Oh, nou, dit is wel heftig. Ja. Ja. Vraag je rustig wil blijven voor je. Nou, even kijken, of hij nog open? Gaat. Hier. Berend. Ja. Doe je even rustig. Ik heb hier iemand voor je. Nou. Die wil even met je praten. Ja. <laughs> het is een hele zware jongen. Nou ja, dit is ongelofelijk. Echt in een cel zitten op dit moment. <laughs> Hallo, meneer. Oh, Ik zat zo lekker het panoramaatje te lezen. Echt, ik zat heerlijk het nee, panoramaatje. Nee, maar dit is wat, hè? Als je hier zeg maar. Stel... Ik weet dan dat je hier maar drie dagen in zou kunnen zitten. Maar stel je voor dat je in deze ruimte. Ik zit er nu tien minuten alleen in. Dat je hier dan gewoon, nou weet ik hoe lang in zit. Hoe beklemmend dit is. Ja, ik ben blij dat jij er dus nu in zit. En ik er niet in hoef te zitten. Want ik vind dit, ik vind dit zo enkoen. Jan, kom er even bij. Want... Kom er bij, Jan. Ga, even, naast, even naast de. Ja, ga maar naast Baren. Het zit gerust. Ik zou heel oh, rusten. Oh, wel hey, Jan, ik heb me net even tien minuten kunnen verdiepen. in. In de cel. Zo, loopt ja. En uh, nou weet ik, dankzij de afgelopen week Playboys uh, bijna net zoveel van toiletten als de gemiddelde sanitair specialist. Ja. Maar ik zit hier naar die toiletpot te kijken. En daar zijn toch een paar dingen aan die ik vreemd vind. Ja, doortrekken wordt lastig. Ja, zit maar... je altijd denken. Nou, je ziet hem nog liggen daar. Ja, inderdaad. <lacht> Hoe gaan we die nou wegkrijgen? <lacht> nee, maar even waarom zijn de toiletten opgebouwd dat je er eigenlijk niks mee kan? Nou ja, er kan dan, uh, als iemand boos is en het niet zo leuk vindt om hier te, te zitten, dan uh, zal er zelfs dus vernield kunnen worden. En dan ja. trekken ze de knoppen eraf en dan krijg je de raarste dingen. Dus dat willen we niet hebben. Ja. Dus uh, we houden het graag heel. En dat iedereen de volgende arrestant ook weer uh, kan plassen. Ja, precies. CQ. Nou. CQ. Ja, wat ook Precies. Hé, hey, speelman. De uh, Playboys gaan naar de Play en neem geld mee. Gebeurt ook gewoon in Deventer bij de politie. Uh, Jan, ik wil het weten. Wat, uh, wat hebben we opgehaald? Tot nu toe, en dat is de laatste stand, 210 euro. Wow. En dat is maar over wow. twee dagen nog. En uh, er zijn heel veel mensen die we daar dankbaar voor zijn. Alle collega's sowieso in uh, heel IJsland eigenlijk. Yeah. Want er zijn meerdere mensen die hier uh, van het weekend heen gekomen zijn. In verband met een voerwedstrijd had je het net al over. Yeah. Go gek, van, ja, go ahead Utrecht. Waar yeah. jij, jij, jij gek van bent. mooi En uh, die jongens hebben ook allemaal gedoneerd... Dus, uh, en het Openbaar Ministerie hier in uh, Deventer. Dus daar zijn we allemaal uh, hartstikke uh, blij om. Nou, ik gaf op de gang staan. Laat ik het hele cellenblok even klappen. Weet ja. het goed? Dat <laughs> zijn niet zo heel <laughs> goed. Ja, maar goed. Uh, <laughs> Oké, okay, hey, dankjewel. Kajan, hey, graag gedaan. Politie, David, ja, uh, we zijn overal de Playboys. En ik ga snel weer naar buiten, want ik begin het benauwd te krijgen. Ah, je hebt gelijk ook. Uh, gedetineerde Berend was dat, maar wij kennen hem natuurlijk gewoon als Barend van Delen. De en wij dan Speelman, de Playboys van 3FM, goed bezig, gasten. En dan nu Justin Timberlake. Jolanda vraagt hem aan voor 10 euro. En ook Sander de Kuif, omdat hij moet denken, of doet denken aan Michael Jackson. Dat is ook zo. Ah. Take back the night. Yeah. This was your city. You did it all and more Broke every law except for one, babe Attraction, Are you ready? I know you feel it, pull you nearer Till you feel it again Oh, I wanna do something right Hope we could do something better There ain't no time like tonight And we ain't tryna save it for later stay out here living the life Yeah, nobody cares who we are tomorrow morning I got that little summer light A little something I've been the to borrow Tonight's the night, come on, surrender I won't lead your love astray Astray That's incentive for me Wanna do something right yeah. But we could do something better There ain't no time like tonight And we ain't tryna save up for later Stay out here living the life Nobody cares who we got tomorrow got that little summer, light, the little summer I like That little sum I've been wanting to borrow Tonight's the night, come on, surrender I won't lead your love astray Astray glass glad ja, ah, omdat hij doet denken aan Michael Jackson, inderdaad. Ja. Helaas, de echte is er niet meer, maar dit is dan toch wel uh, tweede op de lijst, hoor. Justin Timberlake en Take Back the Night. Hier bij de brievenbus van het Glazenhuis. huis. Hey, hallo. Die, uh, wie, ben jij? Ik ben Annika. Hallo Annika, welkom. Hoe gaat het met je? Goed. Het is wel goed uithouden nog buiten. Hè? Het is niet koud en zo. Nee. Nee, nee. nee. Hey, wat, wat heb je, wat heb je in je handen? 40 euro. 40 euro? Ja. Wat gaaf. En hoe heb je dat geld opgehaald? We hebben cupcakes gebakken en verkocht. Oh, lekker. Ja. Vertel daar eens wat over: de smaken. Chocola mm -hmm. en appel. Oh, dat klinkt helemaal We niet verkeerd. Idee, ja. Dankjewel, Niek. Heel goed. Gooi weer door de brievenbus. En dan, uh, dit is een beetje een vreemde vogel nu. Tenminste, nou ja, deze dame niet. Hallo? Hey, hoi. Koen. Hallo. Hallo, ik ben Jozefien, voor studenten des Zeeland. Ik ben Birgit Janssen van het Rode Kruis Harlingen. Ja, hier is hij. Ik zie uh, dat jij een check in je handen hebt. Ja, dat... ik heb ook een uh, de en, en een mascotte. Ja, de zeehond. Voor oh, de en zeehond. Van vorig jaar dat Michiel beloofd dat we Doekie onze zeehond weer mee zouden nemen. Hier, hier is hij. En Paul, Paul. Paul, Paul Rabring, hij zit ja, hier. Ja, Paul gelooft ons eerst niet, maar hier is hij, hè. Uh, Michiel Veenstra zit erin, begrijp ik. Zeg nog eens. Michiel Veenstra zit erin, begrijp ik. Mocht hij willen. Ja, nee, dat, dat, nee. ik weet zeker dat hij dat wilde. Namelijk. We hadden vorig jaar een wetje dat we hier weer met de zeehond zouden komen. Nou. En hier is hij dan. Oh. He heel goed oh. dat jullie er weer zijn. Ja. Het oh, oh, oh, oh, oh. ja, is mijn lievelingsdier, de zeehond, hoor. Is dat zo, ja? Ja, ik had er zeven vroeger van die knuffels. Zeker, ja. Echt waar, ja, want ja, ja. We Pieter rondleiding gekregen wordt. Oh ja. leuk. Ik ja. Ja. Hey, natuurlijk, heb je ook... Hé, uh... oh, ja. hey, maar uh, vertel, en, nee. hoe zijn jullie aan een mooi geldbedrag gekomen? Uh, wij zijn dus van het Rode Kruis en alle Rode Kruis vrijwilligers uh, in heel Nederland... hebben natuurlijk de afgelopen dagen en weken een enorm actie gevoerd. Er waren allerlei acties, voor, nou werkelijk alle provincies. Je uh, kon het zo gek niet bedenken, maar wij hebben het gedaan. Dus wij incasseren niet alleen maar geld voor, de, voor Serious Request... maar wij doen er zelf ook iets voor. We werken daar heel hard voor. We hebben een leuke check meegenomen... Nou ja, ik ben heel erg benieuwd sowieso. Maar goed om nog even te zeggen dat het Rode Kruis inderdaad heel veel vrijwilligers heeft. Heel veel, echt ongelooflijk veel, die fantastisch werk doen. Ook hier bij, uh, bij het glazen huis trouwens staan er heel veel mensen. Uh, en uh, op het callcenter zitten vrijwilligers. Het is echt uh, geweldig. Hoeveel heeft het Rode Kruis Harlingen opgebracht? Een bedrag van. Ja! Nee! uit uh, Nederland hè? He. Uh, oh, dit is Nederland. heel Nederland. Oké, okay, maar jij bent van Harlingen. Het is een bedrag van 50.000 euro. Wow, wow, wow, wow, wow, wow zeg. Echt fantastisch. En wil je nog één keer het geluid van de zeehond maken, hè? Want dat klonk heel ja, leuk. Ja, met zo allen dan maken. Oké, okay, here we go. Here we go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Serious Request. Volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM.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 Supercool! Want Prodent Coolmint is als nummer 1 getest door de Consumentenbond. Dus de meest verkochte tandpasta van Nederland is nu ook de beste tandpasta van Nederland. Poets je tanden sterk met Prodent!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 Ook in 2014 rijdt u de nieuwe Peugeot 308 Diesel met slechts 14% bijtelling. Dit is het nieuws van 4 uur. Nabestaande Rishi willen staat aanklagen. Goedemiddag, ik ben Bart Jan Kuhne. NOS om 3. Dat doen ze omdat de agent die Rishi doodschoot geen straf krijgt. Vorig jaar november schoot een agent Rishi dood op station Den Haag-Hollandspoor... toen de verdachte wegrende. De agent dacht dat Rishi een vuurwapen had, maar later bleek dat niet het geval. De advocaat van de nabestaanden wil nu stappen ondernemen. Wij overwegen om een civiele uh, aanklacht in te dienen tegen de overheid. wegens over, uh, onrechtmatig overheidsoptreden. En uh, dan wel een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Maar daar hebben de namen staan op dit moment niks aan. Op dit moment niet, maar we gaan wel door tot de gerechtigheid komt voor Rishi. In ons land zijn dit jaar tot nu toe 150 moorden gepleegd. Acht meer dan vorig jaar. Amsterdam is de moordhoofdstad van het land met 21 doden, meldt Elsevier. Rotterdam volgt de plaats 2 met 19 moorden. Opvallend is het grote aantal liquidaties, 13 stuks in totaal. Voornamelijk in het drugsmilieu. De slachtoffers zijn dan vaak van Marokkaanse, Turkse of Antilliaanse afkomst. Na Maria Aljokina is ook Nadezhda Tolokonikova... het andere gevangenlid van Pushy Riot vrijgelaten. En ze heeft meteen van zich laten horen. Ze riep Rusland zonder Poetin. Ze riep Europese landen op om de Olympische Winterspelen in Sochi te boycotten. Veel experts denken dat Poetin een goede beurt wil maken vanwege de Spelen. De afgelopen weken besluiten steeds meer leiders om daar niet naartoe te gaan. Vandaar dat hij naast Pushy Riot dit Pushy Riot-lid... ook de Greenpeace-activisten en zijn grote rivaal Michael Khodorkovsky heeft vrijgelaten. Het weer nog. Vanavond loopt de temperatuur op tot dicht bij de 10 graden. Gaat het in het westen en noorden regenen en neemt de wind aan zee toe tot storm. Windkracht 9. Ook morgen overdag regent het veel en is er veel wind bij 9 tot 11 graden. En dat was het. Maar er is nog meer op NOS op 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Nu bij de verkeersinformatie met viel op de A50 Eindhoven-Arnhem. De opruimwerkzaamheden tussen Os-Oost en Ratenstein 5 kilometer. De rechte Rijstorp is daar dicht.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 Plus heeft voor ieder wat wils deze feestdagen. Van kerstombij tot, mmm, kerstdiner. Zoals plus partytafelen, keuze uit 25 heerlijke gourmetbakjes. Nu 4, plus 2 bakjes gratis. Plus geeft, mmm, meer. Ik ben Evi van Landschot. De online beleggingscoach voor iedereen die eigenwijs genoeg is om zelf keuzes over geld te maken.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 Hoe loopt jouw weg? Van geld naar vermogen? Beleggen of toch liever sparen? Dat kan, ook zakelijk. Kijk op evi van Hoi, ik ben Jacco Gartner. Dit is Jovanka. Hey, ik ben Michael Prins, steun 3FM en vraag nu je serious request aan. 3FM Nu, Koen Zwijnenberg Serious request 3. 3FM Get some better Ooh, we got the game set, so don't complain yet. 24-7, never begging for a rain check. Old school soldiers passing out the hot shit. That rock shit, putting bounce in the mosh pit. <laughs> Keep rolling, rolling, rolling, rolling Keep rolling, rolling, rolling, rolling yeah. Keep rolling, rolling Oh, daar krijg je energie van. Lim biscuit, rolling, aangevraagd door Stefan en Peter de Vos uit Ede. Volgens mij kunnen de DJs dat wel gebruiken over een paar dagen. Dankjewel wel voor het aanvragen. Via bijvoorbeeld 0909-1336 kan dat. Het telefoonnummer van het callcenter. En het mooie is, wij gaan ook hier de telefoon weer oppakken in het Glazenhuis. huis. ga ja, ja. zo zeggen. Ja. Uh, nou ja, dat kan inderdaad. Want hier in de, in de hoek hebben wij een telefoon. Sterker nog, uh, over één minuut gaat Paul of Giel. Dat er ook wel zin in. Maar jullie ja. mogen zelf uitvechten. Ja. Oh. Wie dat gaat doen, uh, zitten hier. En als je dan belt met 0909-1336. Kun je maar zo hier in het Glazenhuis terechtkomen. En uh, dat gaan we vandaag ook. Uh, nou, ik denk dat we flink even door gaan bellen ook. En of, en of. Er moet echt nog Even, uh, we moeten binnenkomen. Dus we gaan, we hebben nog maar een dag straks. We zijn er nog niet. Dus uh, als dit helpt om jou te overtuigen om een plaat aan te vragen... dan, uh, dan doen we dat natuurlijk. 09091336 1336 Bel hier naar het Glazenhuis. Daar waar nu buiten een heleboel mensen staan. Ja, het is echt... echt. Hallo Nieuwarden! Ik hoorde, ik hoorde nog niet iedereen. Ik hoorde alleen de eerste vijf rijen, maar nu ook de rest. Hallo Nieuwarden! hier bij de brievenbus, oh ja, Serious Ambtenaar, inderdaad, ik zie allemaal spandoeken daar ook. Ja, zeker. Van, uh, van Serious Ambtenaar. Yes. <laughs> en uh, hier bij de brievenbus, uh, een, een paar ambtenaren denk ik dan, hè? Ja, zeker. Ja, ja wij zijn van Serious Ambtenaar. Ja, leg nog heel even uit, uh, wat is Serious Ambtenaar? Serious Ambtenaar is een concept dat bestaat al drie jaar. Dit is het derde jaar dat wij dit organiseren. En uh, wat wij doen is, wij, uh, ja, wij willen vandaag in ieder geval het resultaat gaan presenteren van echt een samenwerking, puur zang, in heel overheidsland. Wat we hebben gedaan is, wij hebben opdrachtgevers gezocht van in de, binnen de overheid die eigenlijk een vraagstuk hebben, ja. een opdracht, uh, die ze normaal gesproken bij een adviesbureau kunnen neerleggen waarvan wij hebben gezegd van, joh, maar het zou ook mooi zijn eigenlijk als we ambtenaren in het land kunnen optrommelen. Ik bedoel, gemeenten, je hebt uh, andere overheidsinstellingen, hebben allemaal met bepaalde problemen te maken die ze allemaal eigenlijk in hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen, maar die ze mooi kunnen oplossen doordat een andere gemeente of een andere organisatie dat juist al heeft, uh, nou ja, een oplossing heeft. Ja. Dus waar wat wij hebben gedaan met het concept is het goede doel steunen. Dat is al supermooi, maar je hebt ook nog eens het kennis delen en het zelfontplooiing en ook ja, samen naar een Oplossing werken, ja. waardoor je eigenlijk win-win situaties creëert. Opdrachtgevers die doneren 5000 euro en vrijwilligers vragen wij om twee dagen in 2014 eigenlijk te doneren om een vraagstuk bij een andere organisatie op te gaan lossen. En zo krijg je dus ja, een heel mooi bedrag in ieder geval, als ja, we als resultaat hebben. Ik zie achter je, achter je een paar collega's die in ieder geval een hele grote check hebben. Maar is het bedrag ook, nou ja, doet het vermoeden dat dit een hoog bedrag gaat zijn, laat ik het zo zeggen? Dit is wel inderdaad een, een inspeling dat het een groot bedrag, bedrag is, ja. Is het zo groot dat ik de pauk uit mijn tas moet gaan halen? Ja. Ja. ja. Die heb ik op de slaapkamer liggen alleen nog. Ja. Moment, ik ben zo terug. Ja. Nee, gekkigheid. Uh, hier moet hij zijn, even kijken. Oké, okay, serious ambtenaar. Yes. Heeft een Ga jij het zeggen of gaan wij het zeggen? Nou, jullie mogen het voorlezen van mij. Oké, okay. heeft een bedrag opgeleverd van. Oh! Yes. Wow. 354.000 euro. 335 euro. Hey. Ik zal nooit meer een ambtenaren grap maken. Hey. <laughs> dit is wat ze krijgt als een samenwerking. Ja. Helemaal te gek. Ah, dit is echt helemaal fantastisch. Ook de mensen daar met de Spandoek Series ambtenaar. Onwijs bedankt. Hey. En alle ambtenaren in Nederland ook voor dit gigantische bedankt. En een halve ton van die ambtenaren. Ja, Want... is wat de zinnen. Yes. Jongens, dankjewel. Een applaus voor jezelf. Yes. Ja. Ja, echt heel goed. Serious ambtenaar. Top, ja. Ja, ja, inderdaad, niks mis met de ambtenaren hoor. Nou, nou, zeker niet na vandaag. Uh, Johan ja Want laat het duidelijk zijn, dit soort bedragen, ja dat, de, de, ja, dat is natuurlijk uniek en uh, heel zeldzaam dat het lukt om zoveel geld bij elkaar te krijgen. Maar jouw 1 euro, jouw 5 euro, jouw 10 euro komen heel erg goed terecht. En mijn vraag aan jou, Johan, is hoeveel heb je gedoneerd en voor welke plaats? Ik, uh, wil dat, ja, ik voel me nou helemaal lullig met dit bedrag wat ik net nee, heb gehoord. Nee, maar dat, uh, dat is dus nou net niet de bedoeling. Dat is net niet de bedoeling, nee, hè? Nee, want la, laat je niet weerhouden door dit soort bedragen. om uh, Kijk, iedereen kan missen wat hij kan missen. Zo is het toch? Uh, ik wou 20 euro doneren voor uh, George Michael en Queen, Somebody to Love. En dat is een fantastisch bedrag, Johan. Dank daarvoor en geniet van je plaatje, want hij is nu op de radio. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Klinkt eigenlijk precies zo, bedenk je wel, hè? Uh, aangevraagd door uh, Erik Walwomers, onder andere voor 100 euro. 10 euro Judith, 10 euro Paulien. 25 euro Sandra, 10 euro Willem. Esther, 10 euro. En Marie Geerlings, ook 10 euro. En dan zie ik nog Corina en Johan. Dank voor het aanvragen. Zodanig gaat er gebeld worden hier vanuit het glazen. Ja, ik ga wel even zitten. Ja. Maar ik ben heel erg benieuwd. Uh, Leeuwarden! Uh, ik stel voor om even met z'n allen een ja. beetje te gaan springen. En ik zie ook al dat er helemaal achterin gesprongen wordt, maar het middenstuk. daar staan nog een paar mensen die kunnen nog wel een beetje lichaamsbeweging gebruiken. Ah, lekker! En er mag geklapt worden! Wat is dat beestje? on the... spray Is het lekker is? Ja. Vonden jullie het lekker? Willen jullie nog meer? Vraag dan nu een plaats aan via 09091336 of ga naar 3 fmnl Giel heeft inmiddels plaatsgenomen achter het setje. De eerste springen in het huis en nu zet hij dan ook daadwerkelijk zijn headset op. En er ligt ook een microfoon naast Giel, daar kunnen we ook nog even goed horen. Ben je er, uh, Eens even kijken. Klaar je moet even de, de, de hele poel opstarten. Installeren, beschikbaar stellen. Eens even kijken. Ja. Nou, dat kan gebeld worden 0909 1336. Ah, oh, ik ben kapot 0909 <laughs> <laughs> 09136. Inderdaad, het telefoonnummer waarop uh, uh, Giel nu bereikbaar is 0909 1336. En uh, Paul gaat straks ook nog bellen. Nou, Oké, okay, ik heb nog even wat te doen tot 6 uur, maar daarna pak ik zeker ook even het stokje over. Dan nu Margot Dijker en Linke Setsema. 20 euro en 10 euro maakt 30 euro. Voor erg te gave plaats blij dat jullie me hebben aangevraagd. Dank daarvoor en doen we dus ook. 0909-1336. Dit zijn de recorders. Ja. Oh wat grappig. Dus James Blunt, bonfire hart voor dochter Geeske Evelien heet ze. Ja. Uh, 10 euro, nou ja, ik, uh, ik heb alles uh, Jappie. Uh, ja, ik hoor jou. Ja, ik hoor jou ook. Giel? We hebben contact. Ja. Ja. Je, als hij nog de groeten wil doen, moet hij het nu doen, want hij oh. is op de radio. Uh, ja Jappie, je bent op de radio. Dus uh, als je toch nog iets wil zeggen tegen je dochter, want die is op, uh, op het plein op het zeiland, begrijp ik. Ja, Geeske van is op het zeiland. Nou zeg het maar ja. liefste tegen haar, ze zal het gek vinden dat ze in deze... Nou, groetjes gaan... van Heid. Love okay. you. Ja. <laughs> oké. Okay. Dankjewel voor je bijdrage, hè. Ik ga even door naar de volgende. Ja, is goed. Oké. Oké, bereid. Succes. Ja, thanks. Yo. Hoi. Ja, mooi. En zo kan het maar gebeuren dat je gewoon uh, Giel aan de lijn krijgt... en even de uitzending in komt als je belt met 09091336. 1336 Ricky, dankjewel. Dit liedje draaiden we bij ons trouwen. En dan heb je daar hopelijk nog steeds mooie herinneringen aan. En het is een mooie boodschap, sowieso. Van Arthur Baker en El Green. And love is the message. Yes. All around the world people crying can't find something to believe. They put so much faith in people who are lying. They're so easy to see. Somebody to love. Tell everybody what you're dreaming of. Heel liefdevol allemaal. And love is the and the is -E. Het is precies half vijf tijd om over te gaan naar de NOS op 3. Het nieuws van dit moment. Bart-Jan Kuhne, goedemiddag. Koen, de agent die de Haagse Rishi doodschoot... wordt daarvoor niet vervolgd, is vandaag in het nieuws. Ook al deed hij niet wat, hij in de, wat in de schietinstructie staat. Hij schoot Rishi, 17 jaar oud, dood op station Hollandspoor... omdat hij dacht dat die jongen een wapen op zak had. Omdat Rishi wegrende, was er geen reële mogelijkheid... voor verdachten en zijn collega's... om hem aan te houden met een ander middel... Zoals een wapenstop of een pepperspray. Dat zei de rechter vandaag. De agent schoot terwijl hij zelf liep, terwijl de instructie voorschrijft dat je stil moet staan. De advocaat van de nabestaande van Ricci is dan ook boos. Ik ben het is er gewoon niet mee om te gaan. Uh, kijk, de rechtbank gebruikt heel veel woorden om dit als een bedrijfsongeval af te doen. Maar het komt erop neer dat de regels kennelijk in Nederland zo zijn dat een jongen van uh, 16 meter afstand van achter zijn nek kan worden geschoten en dat de agent daarmee vrijkomt.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 En dan bondscoach Louis van Gaal. Gaat hij nu naar Engeland of niet? Wij kregen berichten dat hij in, on in onderhandeling is met Tottenham Hotspur. Daar wilde hij niets over zeggen, maar na lang aandringen reageerde hij toch op zijn van Gaals. Zo belangrijk is dat toch niet? Als u trainer van Tottenham zou worden, zouden wij dat toch wel groot nieuws vinden? Nou, ja, ik heb gezegd dat ik in de Premier League uh, wil gaan werken. Dus uh, de kans is groot. Maar dan nog, er is een tijd wanneer dat bekendgemaakt zou kunnen worden. En er is altijd in de voetbalwereld een tijd dat dat voorbereid moet worden. Dus dan is er geen plaats voor de media. Ja, het is dus niet even onze tijd in dit geval. We zullen dus even op dat uh, geschikte moment moeten wachten, denk ik. En hey, tot zover Koen. Dat was hem weer. Zeker. Dankjewel, Bart-Jan En Welkom naar uh, het verkeer. Kees Ikwaks, grote vriend, waar staat het vast? Op de A16 staat het vast. Vanaf Breda naar Rotterdam Er is een ongeluk gebeurd bij de Drecht, tunnel met een personenauto en een vrachtauto. Drie rijstroken liggen eruit. Het levert vijf kilometer file op vanaf Kopenhagen in Klaverpolder tot Zwijndrecht. Dat was die? Ja, dat was hem. Dankjewel. Het is uh, iets na half vijf. 09091336 Giel is op dit moment aan het bellen in het glazen huis. En hey, hallo! Hello. Dames en heren, jongens en meisjes, Leeuwarden, Nick en Simon voor de deur! Goedemiddag. Hey, ja, We waren in de buurt, dus we dachten waarom niet? Ja, want jullie... Ik heb, nou ja, ik volg jullie op Twitter. Jullie waren net uh, op het station in Leeuwarden, geloof ik? Onder andere, ja. We hebben ook in Amersfoort in Zwolle straatmuzikantje gespeeld. En dat allemaal voor C.O.C. Request? Uiteraard. Oh, wat fantastisch. Ja, en, en... we gaan nog niets vertellen. Wat en hoe en wanneer en... Uh... Maar ik, ik vind het eigenlijk wel zo gezellig als jullie ook gewoon even naar binnen komen. Ja, dat, uh, de, uh, ons is verteld dat we dat straks doen, want we gaan ook nog uh, het publiek vermaken. Echt waar? Ja. Jullie gaan het plein op? Ja. En dan uh, mogen mensen met jullie op de foto? en uh, dat moet Nee op... joh, nee ik had het over een optreden. Ik wil het echt vermaken. Oh echt, als in, als in, als in muziek. Oké, okay. leuk. leuk. En dat gaat eerst gebeuren en dan komen jullie in het huis in. Ja, zo gaan we doen. Nou, wat leuk zeg. Als jullie het goed vinden nee, hoor. Wij, wij vinden alles goed natuurlijk. En niet te hard natuurlijk, want... Uh... Nee, nee. <laughs> hey, waanzinnig dat jullie helemaal naar Leeuwarden zijn gekomen. Nee. En uh, nou ja, uh, zet hem op daar straks op het, uh, het, het tweede podium, zoals dat dan heet. Uh, podium B. Uh, daar gaan uh, de, de, de jongens zo dadelijk optreden. En dan komen ze ook nog naar het glazen. Ja, leuk. leuk. Ja, leuk. Nou, het kan niet op. Nee, het kan niet op. Laat je nog één keer horen, Leeuwarden, voor Nick en Simon!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 In an opera house, but I'm a lion And I ain't scared of no mouse Oh, leave me where I'm having fun That's lying in the morning sun Son. I'm a lion in the morning son. People en Lion in the Morning Sun. Uh, de gasten die overigens vanavond nog in uh, Ekdoms Eetcafé staan. Hè, hier in Leeuwarden kun je natuurlijk vanaf uh, half tien. Kostte 10 euro, entree. Okay. En, ik luister weer even mee met 09 Ik zit Ja, en die en, vind je leuk. Oké. Okay. En kan ik hem nog opbellen uh, aan speciaal iemand of zo? Nou, voor jullie. Voor ons. Helemaal ja. goed. Kijk, als je nu belt. Okay. Dan uh, krijg je Giel aan de lijn, kun je je plaat aanvragen. En uh, heb je toch een beetje het gevoel ja. dat je ook in het glazen huis zit. Hoe vet is dat? 0909-1336. En nou, dan nu een hecht een fantastische plaat. Dankjewel Suzanne, Maiken, Fieke, Gentle en John. Voor het aanvragen van David Gray. Met zijn prachtige mooie stem. En geniet mee van Babylon.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 It's Hoorde je in Babylon? bij 3FM Serious Request. Serious Request 2013. En deze is voor de dames. Zwijnenberg. Wijnenberg. -Wijnenberg. 3FM. Dankjewel, girls, Helga, Lian, Sabine, Jacqueline en uh, Dick. Oké, okay, uh, ik weet niet of Dick dan uh, uh, daadwerkelijk uh, het kan. Oh, ach, het is voor zijn vriendin. Ik zie het. Jawel, kaarten voor Beyoncé proberen te regelen, maar niet gelukt. Hopelijk is dit een goed makertje. Nou ja, dat is zeker een goed makertje. Uh, dankjewel Dick voor het aanvragen. 25 euro staat genoteerd voor 3FM. Serious Request. 3FM. Serious Request. Kom in actie. Yes. Uh, Klaas van Kruisten. De man die je iedere dag hoort is overal geweest in Nederland, samen met zijn vrijwilligers. Is hij dan op zoek naar acties? Acties die jij bijvoorbeeld organiseert, luisteraars van 3FM, organiseren om geld op te halen voor het Rode Kruis. Vanmorgen stond uh, Klaas in Capella aan de IJssel katten te castreren. Ja, ik vond dat echt vrij heftig. Ik, ik zat hier op het bankje mee te luisteren, ik dacht oi oi oi oi En de vraag Klaas is, waar ben jij op dit moment? Kom. goedemiddag. Ja, weet je wat, wat is? Ik krijg allemaal reacties, want uh, Paul die staat er ook nog levende kattengeluiden in. Dat pak je er wij mee bezig. Oké. Het was gewoon helemaal onder narcose, niks aan de hand. En ik zei even, ah, deze beest leeft goed. Dat is dus Radio Oké, oké. Dat je het even weet. Ja. Inmiddels aangekomen in Haarlem. Jawel, Haarlem. De stad waar volgend jaar Series Quest gehouden zal worden. En ook hier hebben ze een glazen huis en wordt er radio gemaakt voor Syracie Quest. En ze hebben een podiumje. Op dit moment Rilan en de die Het gaat lekker, maar dat niet alleen, ik heb hier ook uh, de burgemeester. Uh, ben, goedemiddag. Hallo. Um, ja, volgend jaar dan is het glazen huis hier te vinden in Haarlem. Ja, je ziet dat we wel een beetje aan het oefenen zijn. Ja, ja en uh, over oefenen gesproken gisteren geweest in Leeuwarden? Uh, vrijdag ben ik even in Leeuwarden geweest met een uh, aantal mensen die allemaal bij de organisatie betrokken zijn, volgens mij. Om een beetje indruk te krijgen, een gevoel te krijgen. Hartstikke aardig opvangen, overal achter de schermen kunnen kijken. Ja. Of, uh, maar ik kan me voorstellen, als je dat ziet, dan denk je toch van ja, hoe gaan we hier overheen komen? Ja. Nou ja, dat hangt uh, wel uh, van het uh, publiek af. Dat moet echt meer worden. Maar ik uh, denk dat dat wel goed komt. We liggen ook wel centraal. Want al zeker ten opzichte van Leeuwen. 12 minuten van Amsterdam. Dus ik denk dat er heel veel mensen naartoe komen. En, uh, en we hebben een hele goede Haarlemse popsy. Veel uh, goede mensen. Ja, we hebben afgesproken dat het echt, uh, echt een mooi feestje wordt. Even over het glazen huis hier. Hoe gaat het mee? Uh, dit is uh, het glazen huis van onze lokale onderzoekvaarden. Ja. Die doen altijd hetzelfde actie, die hebben nu, zitten nu op zo'n 5.000 euro. Kijken. Die moet er moet nog wat bijkomen. Ja. Maar vorig jaar was het laatste dag ook heel goed. Ja. Dus we organiseren steeds hele leuke dingen, Dat is nu weer een rollator race. Een rollator race, inderdaad. Ja, ik, ik, ik, ik kijk hier naar drie uh, rollatoren, die uh, nou ja, er is een postetje opgekomen. afgekomen. Er zijn drie medewerkers die nu uh, tegen elkaar gaan rollator racen. Jij bent de jongste van stel. Uh, ja, dat ben ik. Ga je winnen? Ja, tuurlijk. Okay. Wat is jouw tactiek? Mijn tactiek is gewoon uh, neusdichter gaan. <laughs> neusdichter gaan? Ja, jij bent uh, de oude bocht van het gezelschap. Ja, ik heb zo'n beetje alles tegen vandaag: verkeerde onderbroek, verkeerde schoenen, leeftijd tegen, buitenbocht, Maar ik ha, ah, natuurlijk. Ik weet nog vorig jaar, Puddingwedstrijd. Bijna gestikt, maar ik het wel geworden. Kijk, zo mag ik het horen. Nou ja, Bernd de Burgemeester heeft uh, het startschot ja, in handen. Oké, okay, mannen, zijn jullie er klaar voor? Daar gaat het, hoor. Oh, en de relators zijn weg in een vliegende paard En een crash! Een crash! Er is een relator om En hier dan die filter. Ja, dat is één De jongste loopt voorop momenteel. De die gaat zich het alles en hij komt over de finish! Jawel, jawel, jawel. Kleine crash, maar zo gaat het met die dingen, hè? We hebben, ik heb hem niet gevlacht, uh, maar toch? hebben de En even over het geven van de <lacht> start zijn, ik hoop dat het voortje bij het glazen goed gaat. Ja, want uh, die was naar huis hè? Ja, maar ik uh, had afgesproken dat ik het niet in hun gezicht zou schieten, want dat zou een tijd ernstig weer worden. Ja, dus, <lacht> nou, dat hebben deze gedaan. Mooi, een voorproefje dus van uh, Haarlem hier en uh, fantastische acties voor Serious Success Nou, dat wordt een gekke huis. Lekker rollator race daar in Haarlem volgend jaar als het glazen huis daar staat. En in dit geval levert dat natuurlijk ook wel veel geld op voor de actie waar we mee bezig zijn. Oké, okay, Leeuwarden, goedemiddag! Hebben we zin om een beetje te springen? Oké, okay, deze gaat heel langzaam, maar ik tel af. En dan kun je zo rustig op en neer springen. Here we go.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 If I kill those words Cozy in my mind I touched your face, narcotica mindful lakes Melanie Kreeg And I called your name like in a deep dit no-camera Calls all the stuff in love or play But is dat lekker, eh? And I touched your face, narcotica mindful lakes then i call your name michael king Ja. Ja, dat Had je met even twee keer goed voor de gek gehouden met het schijntje van je... Oh sorry. God, nou. Ik zag dat er ja. een, een pauzeknop op het systeem zat hier. Ja. En Likida een narcotic is wat je hoorde en werd natuurlijk aangevraagd in dit geval via een simpel belletje naar het callcenter 09091336 en er werd lekker enthousiast meegesprongen hier in Leeuwarden waar... De duisternis over de stad ja. is gevallen. Waar het wederom donker is geworden. Het ziet er heel mooi uit met leuke lichtjes overal. Want ja, als je van buiten naar binnen kijkt, ziet het er gezellig uit. Maar ik moet zeggen, het uitzicht van binnen naar buiten mag er ook zeker zijn. Zo dadelijk hier. Je hoort ze net al bij uh, de brievenbus. Nick en Simon, die komen in het huis. En ik, ja, ik neem We gaan dat ze ook wel een mopje gaan spelen. Dat is leuk, ja. Ik heb wel weer gehoord dat ook op Nick en Simon liedjes behoorlijk is geboden. Dus zo dadelijk hier live. Deze twee vonendamse vrienden. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en TV. 3FM.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 Boe. Nu ideale zomervakantie met vroegboekkorting tot 500 euro per persoon. Ja, zo wil ik het. Zorgkeuzestress? Nergens voor nodig? Kom op 14 of 28 december naar onze Zorgadviesdagen. Kijk op unuw.nl slash zorgadviesdagen. Alleen vandaag nog 100 euro kassakorting op uw zomervakantie naar de Antillen. Naarke.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 Het is vijf uur, nabestaanden nog niet klaar met dood Rishi. Goedemiddag, ik ben Bart-Jan Kuhne. De agent die de 17-jarige Rishi vorig jaar november doodschoot op station Hollandspoor... krijgt daarvoor geen straf. De agent dacht dat Rishi een vuurwapen op zak had, maar later bleek dat niet het geval. De agent krijgt daarvoor dus geen straf. Hoger beroep is niet mogelijk, legt onze verslaggever uit. Hoger beroep is alleen mogelijk door de verdachte of door het openbaar ministerie. De nabestaande kunnen niet in hoger beroep. Maar uh, wij overwegen om een civiele uh, aanklacht in te dienen tegen de overheid... wegens over, uh, onrechtmatige overheidsoptreden. Uh, dan wel een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.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 Volgens de bonden maakt IKEA zich schuldig aan arbeidsverdringing, zoals dat heet... omdat werkgelegenheid, premies en belastingen uit Nederland en België verdwijnen. Het hoofdkantoor van IKEA in Zweden komt nog met een reactie. Een zware storm die over Groot-Brittannië raast heeft grote gevolgen voor het verkeer daar. Miljoenen Britten die op weg zijn naar huis of naar een vakantieadres om kerstmis te vieren moeten voorlopig maar zien of ze daaraan komen. Sommige wegen zijn afgesloten omdat ze onder water staan. Ook het treinverkeer ligt grotendeels plat. Het Britse weerbureau heeft een weeralarm afgegeven voor Wales, het oosten van Engeland en zuidwest en zuidoost Engeland. We're seeing as much as 40 to 60 mm of rain falling and already we've seen some gusts of wind across the southwest of as, as much as 70 de Britten houden waarschijnlijk slecht weer tot aan kerstavond. Kort de politie zegt dat ze half november een mogelijke liquidatie hebben voorkomen. door drie verdachten op te pakken. Ze zaten in, ges in een gestolen auto die volgeladen was met vuurwapens, breekijzers en lege tassen. De NS wil dat minister opstelde van veiligheid wat doet aan het geweld op het spoor en in stations. Het aantal heftige geweldsincidenten was in de eerste elf maanden van dit jaar al hoger dan heel vorig jaar. De meeste blusdekens die in Nederland worden verkocht blijken niet te werken. Dat blijkt uit onderzoek van de voedsel- en warenautoriteit... die twaalf dekens testen bij een vlam in de pan. Zo zijn er zelfs blusdekens die in brand vliegen... als ze in aanraking komen met vuur. En Louis van Gaal is in beeld als coach van Tottenham Hotspur. Al vindt hij zelf de aandacht daarvoor nogal wat nogal voorbarig. Zo belangrijk is dat toch niet? Hij wacht liever met mededelingen totdat hij eruit is met de club... zegt hij tegen de NOS. Dan kijk nog het weer. Vanavond loopt de temperatuur op tot dicht bij de 10 graden. Gaat het in het westen en noorden regenen. En neemt de wind aan zee toe tot storm. Windkracht 9, ook wij hebben er dus wat last van. Ook morgen overdag regent het veel. En is er veel wind bij 9 tot 11 graden. Dat was hem weer. Er is nog meer op NOS 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB ah, heeft Keesinformatie. In Nederland staat viel op de A16 Breda-Rotterdam voor de randweg Dordrecht 6 kilometer. Dat is daarnaast nasleep van een ongeluk. Alle rijstoffen we zijn weer open. En er is een trein kapot. Daarop rijden we tussen Zwolle en Groningen, tussen Zwolle en Assen. En tussen Zwolle en Leeuwarden minder treinen. De vertraging is een uur.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 Geen zorgen. Promovendum.nl. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw op het snel. Abs autoherstel. U heeft nog maar acht dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Het is weer tijd voor het voordeligste dagje uit tijdens de kerstvakantie. Het is weer tijd voor Plundra. Je kan nu profiteren van 30 tot 70% korting op heel veel producten. Kom dus snel langs in een van onze winkels. Of kijk op Ikea.nl voor de Plundra aanbiedingen bij jou in de buurt.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 Hi, this is Nathan from Snow Patrol. Hi, I'm Adele. Please help 3FM. Hoi, wij zijn de overzitter Steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. 3FM. Nu, Koenus Zwijnenberg. Yes! Serious Request. 3 Galaxy Tour en Hard Attack aangevraagd door Jan Willem van Elte voor Team Ten stolen hier voor het Glazenhuis. Nick en Simon. En Domin, jij staat nu te kijken naar, naar, naar deze twee Polenamse vrienden die aan het spelen zijn. Hè? Naar het concert met Artus. Artus, goedenavond. Goedenavond. Vrijbidderen van het Rode Kruis. Dat klopt. Wij uh, gaan zoveel mogelijk geld inzamelen. Mag ik even horen hoe jouw busje ringelt? Ja, die van mij klinkt zo koen. Cool. En we gaan nu dus het publiek in, want er moet zoveel mogelijk geld verzameld worden. Want uh, Koen, nou, je hebt ze net al bij de brievenbus gehad, er moet nog veel, uh, veel meer bij. Ze hebben al Amersfoort gedaan, van optreden. Ja. Uh, ze hebben zwollen gedaan, Leeuwenwart net en nu dus op het podium. Oh, ik word hier even tegengehouden door de reddingbrigade. Die zijn hier in grote getale gekomen. Ik denk dat jullie daar ook nog wel wat van horen. Hallo, heeft u wat over Nika Simon? Nee. Nee? Oh, Mevrouw, heeft u niks over Nika Simon? Oh, de meneer heeft gelukkig wel wat over Nika Simon. Oh, Kijk, is hij uh, thuis ook zo? Ja, ik heb ja. hem dan. Schijnen ze erbij. Nou, nope, dan gaat het geld er weer in het busje. Er staan echt heel veel mensen, Koen. Ik denk dat er echt wel een paar honderd mensen verzameld staan voor een podium. Als er al die mensen, dankjewel, als er al die mensen nou een eurotje erin gooien. Bijdrage van Nika Simon. Ja, dat gaat allemaal hartstikke lekker. Ah, lekker bezig. Weet je wat de tussenstand was van Nika Simon uiteindelijk? Ik heb ze dat al gezegd, of niet? Ik, nee, ik heb nog geen geldbedrag gehoord, dat zouden ze straks hebben bekend gaan. Maken. Maar ik ben het echt aan het verdubbelen hier, ja. Hallo jongens. Goed, zijn jullie ja, leuk? Ja, zeker. Of ja. Groot. Je Hoeven de groet aan of fout? Nou, hier zijn de goede meteen even gedaan. Kleine bijdrage van Nika Simon. Maar ik voor het Rode Kruis. Namens nou Nika Simon. Dankjewel, jongens. Klein biertje erbij. Is het een fijne avond hier? Ja, hetzelfde. Nee, of het een fijne avond is. Oh, ja, zeker. Ja, wat ga je vanavond doen? Metin een drinken, feesten en uh, zien we verder. En heel veel geld doneren aan Dat ook, Serie Ja, Nou kom, inmiddels klinkt mijn bus zo. Oké. Okay. Ja, mijn auto's klinkt zo. Macht nog even één snelle gouden tip voor mij. Wat moet ik doen om hier zoveel mogelijk geld binnen te halen? En gewoon blijven staan, want je bent bekend. Dus uh, oh, ja. dat geeft heel veel geld. Een kleine bijdrage van Nika Simon, komt u wakel. Het is toch uit. eigenlijk, uh, het is toch eigenlijk raar, hè? Hij is bekend. Dus hij Komt krijgt meer geld. Maar ja, als het zo werkt, dan moet hij het maar gewoon doen. Onze Domin bij Nick en Simon. Dat is wel grappig, want uh, Domin is groot fan van Nick en Simon. Hij heeft ook echt een poster van die gasten boven zijn bed hangen. Dus, uh, voor hem is dit een speciaal moment. Uh, goedemiddag, Catalijne. Goedemiddag. Ja, ik heb, uh, ik, heb, uh, ik heb gelezen wat jij hebt meegemaakt in Ghana. Ja. Uh, wat een bizar verhaal is dat. Ja, ik uh, ben blij dat ik hier inderdaad weer in Nederland gewoon naar de radio kan luisteren. <laughs> uh, nou, inderdaad. Want uh, vertel even, wat is er daar gebeurd? Oh, ik, uh, wij waren op vakantie. Wij waren uitgenodigd door uh, kennissen. Wij konden daarmee uh, naar een bruiloft. En uh, wij hebben daar gelogeerd bij, uh, bij echt Ghanese mensen. Ja. Zo'n beetje boven op de vuilnisbelt. Met, uh, met 21 man in een vierkamer uh, appartement. En uh, ja, meegegeten ook uh, met, de, met de plaatselijke bevolking van de plaatselijke markt. Met als gevolg dat ik hartstikke diarree kreeg. Ja. Zo ziek als een hond. En ik kon binnen 24 uur niet meer op mijn benen staan. En uh, ik moest met spoed naar het ziekenhuis. Oké, okay, maar dan kom je in Ghana in een ziekenhuis terecht. Ja, dat is natuurlijk ja. even wat anders dan wat wij gewend zijn. Ja, inderdaad. Ik, uh, ik, ik kwam daar bij de arts. Hij had een uh, bloeddrukmeter en een stethoscoop. Dat zo, was het. Ja. En, er, en meer was er niet veranderd. En uh, toen zei hij: Nou, ga maar in bed liggen. En uh, dat was een laken, dat was zo smerig. Ik... Ik denk dat er al wat mensen op overleden waren. Dus ik zei, ja, daar kan ik niet op gaan liggen. Oh dus toen werd er ergens uit een, een bak nog een tot uh, getoverd. En dan ben ik toch maar gewoon bovenop gaan liggen, want ik kon, niet meer ik kon gewoon niet meer staan. En uh, mijn man werd uh, de straat opgestuurd om op de markt uh, infusie en medicijnen voor mij te gaan uh, kopen. Dat meng je niet. Ja, dus die heeft anderhalf uur uh, rondgezworven en verschillende apotheetjes uh, gehad daar. En die kwam uh, na anderhalf uur terug met de medicijnen. En uh, ik heb een vies gekregen en uh, ja verder goed behandeld op zijn garnees. Er is veel van mij gebeden aan mijn bed door diverse familieleden. Maar, maar hoe, hoe ja. ernstig was je er toen uh, aan toe eigenlijk, Katelijnen? Nou, het was, ik kon niet meer staan. Ik had koorts. Ik, uh, ja, ik, ik kon eigenlijk niks meer. En, ik was echt uh, helemaal uitgedroogd. maar wat, Precies, want nou ja, ik weet uitdroging nou goed daar doen we het ook voor. Hè? Ja. Je droogt nou eenmaal snel uit. Zeker kinderen, dan, is het, dan gaat het nog sneller bij. Ja, zeker. Uh, maar, maar ja, dan ga je op een gegeven moment ga je natuurlijk gewoon dood. Zo simpel is het. Ja, uh, maar ja. uh, daar, bedoel, daar was jij nog ver van verwijderd... of uh, was je man net op tijd terug van de markt? Ik, had het, ik, ik zei tegen mijn vriendin in het Engels... Van, ik heb het gevoel dat ik dood ga. Zo, zo hard ging het. Ja, ja, ja zo ja. hard ging het. En, en uh, heb je enig idee, wat heeft hij moeten betalen... om jou eigenlijk daar weer beter te maken? Ja, het... het uh, Inschrijven in het ziekenhuis kostte 1,50 euro uh, en de medicijnen en twee uh, of een aantal uur behandeling in het ziekenhuis kostte in totaal 8 euro. Dus ik uh, had zoiets van ik, ik schenk uh, geld voor jullie, want uh, ja, voor 50 euro kunnen toch heel wat kinderen geholpen worden. 50 euro is een prachtig bedrag. Ja. En uh, ja, ik ben blij dat ik je gewoon spreek, Cathelijne. Ja, oké. Okay. Het allemaal goed is afgelopen. En ik ga de plaat voor je draaien die je hebt aangevraagd. En dat is Prins, hè? Ja, ja zeker. Wendalf's Cry, speciaal voor jou. Dankjewel, Cathelijne. Oké, okay, fijn avond. Yo, daar. Voor het mooie bedrag van 50 euro. Manieren ...om 3FM Serious Request te steunen. Kom zelf in actie of bied op unieke unieke veilingitems. Wat dacht je van een origineel stuk decor van de wereld draait door? Een workshop parfum maken of een gitaar gesineerd door placebo? De 3FM Serious Request Veiling. Ga naar 3fm.nl slash veiling en bied nu op de veilingstukken. 3FM Serious Request. Let's clean this shit up. En Pretender. Daar moeten we allemaal een klein beetje van bij komen. Gelukkig kan dat onder het genot van een nieuwe editie. Van... Ik kijk eerst even of ze klaar zijn. Ja hoor. Dat ja, ja ik. Dit, dit, dit ja, ja, ja. Wat. ja, ja. Dit belooft ik ben een amper te zien, maar dat komt omdat ik zit op een stoel. Dames en heren, jongens en meisjes, daar is die nieuwe editie van Veiling TV. Ja, een nieuwe ben jij toe aan een nieuw interieur? Dit is je kans, want alles wat hier staat in het glazen huis gaat de veiling op 3fn.nl veiling als jij dolgraag een mooie stoel wil. Maar als jij een prachtige lampenkap zoals deze bijna ongebruikte lampenkap graag in je huis wil hebben, kan dat natuurlijk ook. En die stoel van hier, dit is prachtig. Hier hebben de klamme pilletjes van Stromine nog opgezeten en het lekkere kontje van Geraldine heeft nog in dit ferme kussentje haar afdruk achtergelaten. Dus bied snel op 3fm.nl slash veiling op ons hele interieur. Zoals de prachtige tafel waar de, de, de, de bak op staat voor het geld tot binnen moet komen. Maar dat is natuurlijk niet alles. Want je vraagt je vast af, waarom heeft die jongen zo'n prachtig bak? Nou... Je ja, had misschien niet herkennen, maar ik ben Freek Volk. En je wilt Freek Volk vast een keer in het echt ontmoeten. Want Freek Volk is natuurlijk de leukste natuurkenner die er is. En heeft een best lekkere vriendin trouwens. Dus Eva, jij mag trouwens niet bieden. Dit gaat voor al die mensen die een keer ook graag tijd willen doorbrengen met Freek. Maar dat niet mogen. Freek neemt je mee en vertelt je alles over de natuur. Je kan vragen stellen over krokodillen. Over apen. Over hoe dat nou ook alweer kwam met het bloemetje en het bijtje. Freek doet dat voor je. 3fm.nl slash veiling. Vraag het hemd van zijn lijf van deze heerlijke knappe Tarzan. Maar dan het klapstuk van. Van vandaag. Dit klapstuk maakt muziek en wel op jouw eigen feestje. Want dit is niet zomaar wat. Wat denk je van een... Blaas jij eens even Giel, ja kan dit. Die shit? <tie> Lekker dat we op de vijf verspeek voor gaan uitwisselen, maar een... <tie> Blaas op het ding jongen! Je hebt Blaas op die trompet! Ja, ja, we hebben een toon! We hebben een toon! Wat, wat een dwel. We krijgen met deze dwel ook nog een heel orkest. Een dwelorkest op je eigen feestje. Dat wil je natuurlijk wel. En dan niet zomaar van het eerste. Het beste -orkest. Dat je beste een dwelorkest. Dit doe de ramen even van, dat het ding. Uh, dat zijn namelijk de met feintjes. De met feintjes Die komen terug hier in het Friesland boffen. Ja. Wil je die op je eigen feestje hebben, dan doe je dat at slash veiling. Je kan blijven bieden tot 31 december, 12 .00 uur smiddags. Doe dat nu en maak een feestje lekker bij je thuis. Boer de ramen maar hoor, inmiddels. Godverdamme. <laughs> bedankt, Koen. Ja, nee, ja, jullie bedankt. Voor die tijd. <laughs> Ik zie echt Giel volledig in het groen met een grote trommel en een trompet. Ja, dat lukte dan niet direct, maar uh, Veiling TV, het mogen duidelijk zijn. En uh, er staat zoveel moois op de Veiling, niet alleen deze drie onderwerpen, maar nog veel meer. Check het allemaal, 3 vmnl slash Veiling. En ik zeg het nog maar een keer, we hebben je nodig. We need you! Klagenplaat aan, 0909-1336. gaat straks weer hier gebeld worden, ook in het glazen huis. Uh, of uh, via de site 3fm.nl slash kun je ook gewoon direct een mooi bedrag doneren voor het Rode Kruis. Ik herhaal, we need you... need you 100% uh deze aangevraagd, hè? Ja, zeker. Lekker, lekker. lekker zeggen. Duke de Mond hoorde je en Need You 100%. Uh, waarom wilde jij deze horen, Kenny? Uh, ja, ik zorg weer een plaat die de lading dekt van de actie dit jaar. En ja, we hebben iedereen zijn steun en keihard nodig, dus ik denk 100% steun. Ah, need mooi. You 100%. Ah, ik kan het uh, niet beter zeggen dan wat je doet. Echt uh, prachtig mooi, Kenny. 10 euro heb jij gedoneerd. Onwijs, dank daarvoor. Ja, zeker. En ik hoop dat je genoten hebt van, uh, van het liedje, want hij was net op de radio, zoals je wel hoorde. Helemaal, ik hoor hem. Dankjewel Kenny. Je bent een topper. Oké, doei doei. Ik Kenny die volgende maan via 09091336. Dan is het exact half zes en gaan wij door naar de NOS op 3. Het nieuws met Bart-Jan Kunen. Goedemiddag Koen. Vieren vuurwerkhandelaren zitten nog heel wat jaarwisselingen in de cel. Ze kregen vandaag celstraffen variërend van minimaal vier jaar... en maximaal vijf jaar en drie maanden. Volgens de rechter hebben ze met hun handel mensen in levensgevaar gebracht... omdat ze het super onveilig lieten opslaan in België in Luik. Nou ja, Wat iedereen zich nog herinnert is de, de ramp die in Enschede heeft plaatsgevonden... en dat is ook iets wat door de rechtbank wordt aangehaald als, als voorbeeld van wat er had kunnen gebeuren in, uh, in, in, de, in dit geval. De mannen uit Veldhoven, Helmond, Heerle en Onderbanken kochten in 2010 grote partijen vuurwerk in Duitsland en Hongarije en brachten die vervolgens naar België. Vanuit Luik verkochten ze de pakketten onder meer aan Nederlandse klanten. Dan zijn uh, blusdekens ook volop in het nieuws vandaag. Blusdekens die in brand vliegen op het moment dat ze eigenlijk zouden moeten blussen. kwart van de blusdekens die onderzocht zijn is onveilig, zegt de Voedsel en Warenautoriteit. Je kunt ze in de keuken zelfs beter niet gebruiken, zegt deze brandweer. Zorg dat je een, een pan gebruikt met een goed passende deksel. Dus als het dan toch mocht gebeuren, ja, gebruik dan die deksel. Maar vooral ook de waarschuwing. Denk nog, nog misschien iets beter na voordat je met vet gaat werken. Mensen gaan toch zelf oliebollen bakken. Dat moet je ook vooral doen, maar doe het bewust. Dan nog een bijzonder val uit Griekenland. Arme Griekse gezinnen daar... krijgen deze winter gratis stroom als de luchtvervuiling te groot is. Dan kunnen ze elektrische kachels gebruiken om hun huis warm te stoken. Door de crisis daar zijn veel mensen overgestapt op het stoken van hout... dat een stuk goedkoper is dan stroom. Maar de massale houtverbranding leidt af en toe tot zware luchtvervuiling in Griekenland. Voor de gratis elektriciteit komen gezinnen in aanmerking... die een jaarinkomen hebben van minder dan 12.000 euro. En dan was er was hem weer, Koen. Ja, sorry, ik zit, ik zit met Gila even over te hebben. Dat dit, dit muziekje wat je nu hoort... Bom, bom, ja, bom. Ik voel het vooral. Dat, dat, het is net alsof hier een enorme openluchtdiscotheek aan hangen. Want je wordt gewoon... Bom, bom, bom, het, dat bom, bom, over dat van. hele plein. Ja, ja, ja, ja fantastisch. Uh, dankjewel, uh, Barjan. Graag gedaan. Ik heb een uh, belangrijke mededeling voor iedereen die luistert. En iedereen die van plan is om deze kant op te komen. Uh, richting Leeuwarden. Want ik heb voor gezegd... André Kuipers is de slaapgast. Kortom, het wordt een mooie nacht... En je hoeft niet naar huis vannacht. En het is al laat, veel te laat. Omdat het ons om hetzelfde gaat. hoeven wij niet meer te zeggen. Zo u zacht, ik voel de kracht. Gelukkig is mooi als het maar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 Just Ja, ja, ja, ja. We gaan even bellen. Serious Request. Serious. 0, 9, 0, 9. 1 3, 3, Het is 09091336. 9, 9 1-3-3-6. 6 0, 9, 0, 9. 1 1-3-3-6. En ze zitten voor je klaar. Hallo, hallo, hallo. Bel naar 3FM. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Even Bart, hoe gaat het nou met je? Ja, nou omstandigheden bovenmaat flex, maar het zijn wel echte bovenbeespierie, jongen. Dat we morgenochtend bij opstaan, echt een gevalletje liever nooit meer. Maar uh, ja, 1500 euro opgehaald, hey, door even niet de lift te nemen. Ik vind het uh, heerlijk, voelt goed. Precies, 26 verdiepingen ben je omhoog gerend en dat heb je binnen vijf minuten voor elkaar gekregen. En daarmee geld opgehaald, dat is helemaal top. Maar Bart, ja. wij zijn natuurlijk zeer benieuwd... Wat de meest aangevraagde platen op dit moment zijn. Ja, en ik heb goed nieuws. Of ja, goed nieuws. Het houdt het altijd een lijst wel spannend. Tenminste vind ik zelf altijd, als ik hem zelf presenteer. We hebben een nieuwe nummer 1. We hebben een nieuwe nummer 1. Oké, oké, oké. Dat is wel een dingetje. Ik ga er ook even bij zitten, want ik heb geen zin meer om te staan, merk ik nou vanmiddag. <laughs> ja. uh, op nummer 5, uh, gisteren stond hij op nummer 4, Stromae, met Formidabele. Bier. Uh, gisteren op nummer 5, Pharrell met Happy. Die hebben dus tuibertjes gewisseld met elkaar. Ja. En dan nummer. Drie. Dat was gisteren nummer 1, die heeft dus ruimte gemaakt. Fatboy Slim, Eat Sleep Raver, Piet staat nu op nummer 3. Oh, okay. ja. ja. En Dat was gisteren nummer 3, die is gestegen. Dubs en boordjes met Tsunami. Oh. ja. Oh. Wat staat, op, wat staat er dan op één? Ja, het was gisteren nummer 2, toen kwam je daar nieuw binnen. Uh, Gerard heeft uh, behoorlijk wat zentjes ah. het liedje. En ja, hij is echt naar één geknald. Cliff Richard en the Young Ones met nee. Living Dog. Ja, ja, ja. Nee. We ja. gaan toch niet dansen op, op The Young Ones, hè? ja we dat was aan de, jullie nou kijk ik vind het het is logisch dat hij vandaag opeens staat ja. natuurlijk um, maar we moeten er alles aan is doen ook een beetje gefraudeerd zou je kunnen zeggen nou omdat we hem hebben, zelf natuurlijk het hebben natuurlijk opgeroepen hebben Is dan hebben goed we hebben natuurlijk flink even geknald en maar dat is geweest nu ja. we hebben dat gehad het heeft 37.000 euro opgebracht wat echt een mega bedrag was hij is over te zien hè, als je hem hebt gemist uh, gerard ik doe hem hier in het huis met zijn living doll, check het op de site 3 fmnl maar leeuwarden ja toch ja ik, uh, ik voel een vloedgolf aankomen Zijn jullie er klaar voor? Want we gaan gewoon tsunami draaien, ja, zo is dat. En vraag je plaat aan, hè, of het nou een tsunami is. Of iets die brave, repeat. Of iets heel anders. 0909-1336. Of via 3fm.nl. Leeuwarden, waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Nee, jammer dat we dan met kerst gewoon thuis zitten en dan, dan draait de plaat en dan ja. hey, met z'n drie aan het brengen. Ja. Hey, uh, Laat je horen in de keuken! Ja, oh oh. God. god, we gaan meteen door, ik heb zwarte ja, ja, draaiende vlekken in mijn ogen, ook van het. Ja, het zijn niks en oh, nee, ja ja, ze zijn er, nee. ja. Welkom, jongens. Ja, dank je, wel. Goedenavond. Dank je ja. wel, dank je wel. Leuk dat jullie er zijn. Ze voelen een beetje kam en uh, of koud en klam tegelijk aan. Wat buiten natuurlijk, hoe is het weer? Er wordt namelijk wat voorspeld. Uh, het eerste deel van ons optreden was droog. Daarna was het wat natter. Maar uh, ja, het is één groot, uh, groot warm bad waar je in staat, dus dat maakt niet uit. Hey, vertel nog heel even, jongens, want uh, jullie hebben echt een, een soort van toertje gedaan uh, voor uh, Series Request. Ja. Op diverse plekken hebben jullie even opgetreden en geld opgehaald. Ja, we hebben op. Uh, Drie NS-stations hebben opgetreden. Amersfoort, Zwolle en hier in Leeuwarden. En het is echt, ja, jullie staan hier natuurlijk midden in... Uh, ja de place to be. Maar door het hele land uh, leeft dit zo enorm. Dat is ja, bizar. Merk je dat ook echt? Want wij, hebben, krijgen, wij, natuurlijk, ik bedoel, wij krijgen natuurlijk van, van overal vandaan krijgen wij requests en verzoekjes en mensen die dingen regelen. Maar nu, op, op deze week, maken wij dat natuurlijk niet mee. Nou, dat, wij hadden dat indirect ook. We, hebben, we zijn zowat niet thuis geweest deze week vanwege Promo in Vlaanderen in Nederland. en Nederland. En we stapten vandaag in het series request uh, okay. rad En uh, nou, het zijn gewoon door het hele land heen zijn de mensen gewoon voor mij allemaal helden wij wisten niet wat we moesten verwachten. Wat haal je nou op als straatmuzikant? Want meer was het niet wat we deden. Een gitaartje en een uh, gitaarkoffer voor ons, opengeslagen. En wat moet je verwachten? En het briefgeld bleef maar komen. En, ik stond er helemaal versteld van, ah. echt waar? Maar ja, het zijn natuurlijk ook Nick en Simon die er staan. Hè? Laten we wel wezen. We hebben het niet zomaar over een paar lullige straatmuzikanten. Nou, dankjewel. Ja, ja. Ja, ja, dat mensen ook vragen: heb je ook een krant? Ja. ja. ja. Hey, en, en uh, God, ik weet eigenlijk niet meer wat ik wilde vragen. Maar ik vind het een gek het bedrag je... misschien. Uh, wil, je, wil je dat weten? Oh, het ja, ja, het, ja. ja. ja, ja. Je het geldt ook al, het bedrag. Ja, wij, ja vertel jij maar het uh, verhaal. Nou, uh, het, het is ons echt enorm uh, meegevallen wat je ophaalt. Want wij dachten ook, ja, wat haalt de straatmuzikant op? Een paar honderd euro gemiddeld. Nou, ik dacht, misschien zijn wij iets bekender dan de gemiddelde straatmuzikant. Dat kan helpen. En we hebben het bedrag, want het zal je verbaasd, het is een prachtig rond bedrag. Wel naar boven. Afgerond. En het is 5000 euro. Zo lekker, lekker, lekker. euro, fantastisch. Ja. Ja, nee, dat, dat is dus precies, dat vind ik het mooi, dat ik echt een mooi bedrag altijd. Want dat is dus een toiletblok op een school. En dat, dat klinkt van geld, maar het is ook wel een gedoe. Kunnen 200 kinderen kunnen dan uh, nou ja, uh, voor altijd hygiënisch naar het toilet. Nou, de, en en alle, alle mensen op de, daar de stations uit. willen we echt hartelijk bedanken. We ja. zijn echt super ontvangen overal. En uh, onze initiaalgenoten ook die alles geregeld hebben. Uh, <laughs> Prorail? Ja precies, zoiets. Uh, daarnaast, overigens, uh, hebben wij uh, dit nog meegenomen. Zo, wat is dat dan voor uh, is ding? Het, oh, ja. het is een uh, gebruikte gitaar van Jaap Kwakman. Dus het is uh, door hem geïnitieerd met alle handtekeningen van de zomer voorbij. Harde kerngasten van de afgelopen jaren. Dus we missen er volgens mij nog twee. Als ik, of, Staat er niet op. Koen moet er nog bij, denk ik. Koen en Sam volgens mij er ja, bij. Dan is hij compleet. Dit is voor de veiligheid. Ah, dat gaan we zeker doen. Ja, Kwakman, gitarist van de 3A's natuurlijk. En, dus het is een goede gitaar. Dus, nou, nou zeker, want een van de beste gitaristen van Nederland kunnen we daar rustig bij zeggen. Prachtige gitaar. Uh, gaat geveild worden als in de zomer voorbij, gitaar. Zo is het. Toch? Ja. Jongens, onwijs leuk dat jullie langs hadden komen. echt, En dan uh, zoveel moeite hebben gedaan ook voor, uh, uh, ja, voor het Rode Kruis. En voor nou, ja, heel veel mensen die we met dat mooie bedrag van 5000 euro gaan helpen. Nou, jullie bedankt Het was een hele eer. Nog een applaus voor Nick en Simon. Dank jullie wel. It's the price I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 that we once had Dance and remember how to move together. He said, give me all you got I want your money, not your life If you try to make a move, I won't think twice I told him, you can have my cash But first you know I gotta ask What made you wanna live this kind of life? He said, there ain't no rest for the wicked Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed There ain't nothing in this world for free Yeah. When well, I a couple hours past and I was sitting in my house, the day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news. And what I saw, I almost couldn't comprehend. So I preach man in cups, he taking money from the church He stuffed this bank account with righteous dollar bills But even still I can't say much because I know we're all the same Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills You know there ain't no rest for the wicked Money don't grow on trees We got bills to pay, we got mouths to feed There ain't nothing in this world for free Gees The Elephant, hoorde je bij 3FM Series Request bijna zes uur, bijna mijn uh, chiffie voorbij. Ik weet even niet wie er uh, zo dadelijk hier gaat plaatsmen, dat zal Giel zijn, denk ik. Ja, volgens mij is het Giel. In ieder geval heb ik een belangrijke mededeling. Een mededeling die ik zelf leuk vind om te doen, want morgen, ja ja morgen, de laatste dag van 3FM Series Request. Um, Traditiegetrouw is dat ook wel de heftigste dag. Want morgen moeten we namelijk echt nog heel veel geld binnen gaan zien te harken voor uh, Serious Request, voor het Rode Kruis. Morgen is de eindshow en we hebben een callcenter morgen. Een extra bemand callcenter en daarvoor zijn er vrijwilligers nodig. Als je het leuk vindt, als je dit nu hoort en je vindt het leuk om hier in Leeuwarden of elders in het land te gaan bellen voor, uh, nou ja, natuurlijk meer geld, dan kun je jezelf aanmelden gewoon via de site 3fm.nl/slash helpmee. Dus heb je Morgen niks te doen, of je hebt wel wat te doen... maar je hebt gewoon zin om het even af te zeggen en om hierheen te komen... of elders in het land mee te gaan bellen. Dan kan dat. Ga naar de site en meld je aan dus voor morgen al. 3fm.nl slash mee. En laten we in godsnaam hopen dat we op een fantastisch eindbedrag uit gaan komen. Dat is morgen. Uh, dan weet ik eigenlijk niet of wij nog een tussenstand vandaag krijgen. Ineens bedenk ik mij, Giel. Maar ben je op de? Oh, je bent op televisie. hè? Oh, oh sorry. Oh, sorry. Oh, zitten we net op oh, Nee, we zijn net uit. Oh, je bent eruit. Ik, nee, ik. Wat ik ben. Uh... Oh, we krijgen wel een tussenstand, hoor ik. Nee, ik was hardop aan het filosoferen van, zouden we eigenlijk wel een tussenstand krijgen vandaag? Ja, toch? Aangezien het toch, zeg maar, dan... De, de, de, ja, ma ma nou, volgens mij krijgen we wel een tussenstand. We krijgen een tussenstand, zo oh. is het. Uh, dat allemaal rond half negen. En televisieuitzending op Nederland 3 begint om half acht. En jij bent straks, Giel? Ja hoor, we mogen weer. Heel plezier. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. Mevrouw Grit uit Groningen, u weet dit misschien niet... maar u gebruikt al meer dan 15 jaar stroom van Essent. En daar zijn we heel erg trots op. Daarom hebben we iets speciaals voor u. Als u ook de komende jaren bij ons blijft... belonen we dat met een stroomtarief dat gegarandeerd ieder jaar daalt. Heel simpel. Kijk maar eens op Essent.nl en start nu zeker dalen. Essent levert. Nou, zoals u ziet, goed onderhouden driekamerappartement, kamer appartement Mooie grote raampartijen. En een authentieke keuken die in open verbinding staat met de woonkamer. Loopt u maar even mee. Als u nu bij mooie grote raampartijen al dacht, dan wilt u ook meteen ja kunnen zeggen. Daarom introduceert Nationale in Nederlanden... een huis binnenlopen met de hypotheektoezegging al op zak. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. Ga naar nn.nl of vraag uw hypotheekadviseur. Wat er ook gebeurt.